Maatkasten online. Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast. Ah, Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen. Dag Schema. Goedemorgen. Eh, Goedemorgen, lieve luisteraar. Wat is het op dit moment al aan het regenen? Wat bij jullie aan het regenen? Ja. Ja, toch? Tje. Ik denk overal, nee. Goet hij, niet. Bij jullie? Bij ons was het ook aan het regenen. Ook aan het regenen, ja. Bij jou? Uh, ja, ja, ja. Ja, ik moest er even door en zo. Oh.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 Heel gerust even met jou waar het aan het regelen is op dit moment in de app. Vroeger was er een buurman en die zei altijd hetzelfde als het regenen bij mij. Dus hij zei van, het is een keer goed voor het groen, maar elke keer. Toch ook um, Frank de Bozer, Zei hij dat zo, ook ja. niet altijd? Het is een keer goed voor het groen, het is wel waar ja. natuurlijk. Maar kijk, het wordt een mooie donderdag en ik beloof je. Een song waardoor je meteen uit je bed springt, wandelt, strompelt, hinkelt, doddelt. Kies Kies gerust. Wake me up, ik wil go-go. BRT, morgen. Goedemorgen. morgen, Je bent wakker, zie je op een donderdag. Wham, wake me up before you go, go. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. substitution dansen, dat ja, ja. moet je niet doen, op de E17 wat is dat? Ja, ja, dat gaat niet goed daar, dus nee. uh, van Gent naar Antwerpen is een ongeval gebeurd, uh, net voorbij de oprit in Lokeren, er zijn twee van de drie rijstroken dicht en er staat nu al een uh, uur file vanaf Kalken, dus oh. uh, ja, blijf daar weg, absoluut. Uh, verder op de Antwerpse ring richting Gent is het ook al vrij druk op dit vroege uur, zo'n kwartier aanschuiven richting de Kennedy-tunnel. maar zelfs op de kaart die we zien op de app van Radio 2 is het gewoon een zwarte streep, zelfs geen ja, het, rode streep. Ja, het staat mee. zowat stil, dat klopt, ja. Oh. Hey, hey. Je donderdag begin. Veel, veel goeie moed allemaal daar, hè. Ja, het is 12 oktober. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de prijzen van de huizen blijven stijgen. In het buitenland dus blijkbaar niet. Ook raar, hè? Ik wou nu toch iets kopen in het buitenland. In Duitsland ah, ja. bijvoorbeeld zijn de prijzen met maar liefst 10% gedaald. Oh. echt? Ja. Ik kan daar koopjes doen. Zoldekes. En, da en daar hebben ze braadworsten ook nog. en oh, dan huis, Ja, house am zee. Leuk. Die, dat is die. Ja, dat is toch raar dat je over Duitsland begint, meteen zo dat je dan schmetterling in thuis begint. Ah nee, dat vind ik niet. Dan, dan heb je toch. one komt er boes? In vijf minuten. In vijf minuten? Kennen jullie dat ah, no. De eerste. Nee, die kennen we uh. nog niet. Uh. Mijn vader arbeidt in fort. Ja. Dat soort ja. Dingen. ja, dat, ja. Maar goed, <laughs> we hebben iets nieuws vandaag. Regen, dat is nog even geleden, zeg. Een paar mensen waar het ook aan het regenen is. Het is blijkbaar ook aan het regenen in Brugge, in Nazareth, in Westerrozebeke, in uh, Genk, uh, niet in Limburg, in Bilzen nog niet, zeggen ze. Uh, ik sluit mij wel een beetje aan bij Annie. Annie zegt, ja, dat het regent hoeft niet steeds negatief te zijn. Het zegt alleen maar dat je je gemoedstoestand laat leiden door het weer en dat mogen we niet doen. Hè. Maar goed, zeg, we gaan even naar west vlaanderen naar Lange Markt Poelkapelle bij Christophe. Scha. Christophe, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter en... Timmons, Schema. Goeiemorgen. Een postbode. Je bent op dit moment aan het werken. Ja, hoe is het in het heuveland? Ja, hier, hier heeft de regen, hoor. En hoe doe je dat dan als postbode? Regen. Ja, ja regen is dan doen, hè. Ja. Ho Hopla. Regen. Zo eenvoudig is het. Hè? Ja, ja. Ik ga ja. Ja, eh, maar met de glimlach, hè. Christophe? Ja, zeker, zeker Tuurlijk, ja. zeker. Natuurlijk wel. Zeker. Dankjewel voor zoveel mooie werk. Heel fijne ochtend he, man. Ja. Jojo. ja. Flip de vleeschouwer uit Lovendigem. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen, het is wel uit Gent. Ah ja, uit Gent. Ja, geen enkel probleem Lovendigem Gent. What's in the name? Maar vooral, ja. hoe is het aan het regeren in Gent? Uh, Lichte motor in voor moment. Hmm. En ga je ervan genieten? Uh, well, yeah, straks moet ik door, maar het uh, well, is, is niet erg. Is, uh... Je mag erdoor, Filip, uh, je mag erdoor. Ja, ja, <lacht> ja. Je hebt precies niet zoveel geslapen. Ik kan niet anders. Ik kan Om... niet anders he. Was het een korte nacht, Filip? Ja, inderdaad, ja. Oei, ja, hoe ja, komt ja. het? Uh, ja, mijn buren hadden uh, een feestje, de studenten. Ja, ah, de studenten hadden een feestje. Ja, die hebben speciaal voor jou gefeest, dat is minder. Philippe, ja, geniet, ja. geniet toch van de dag en van de motregen. Fijne ochtend, man. Ja, jullie ook. Radio 2 Ja, nu moet je eens kijken in de app van Radio 2, want Kim heeft iets aan en we hebben daar vragen over. There's an angel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 We Uh, Jozef Mertens heeft ook gesteld intussen, Kim. Als je kijkt op de app van Radio 2, je hebt een prachtig pak aan. Dank je wel. Uh, maar is dat luipaardprint of is dat tijger of is dat uh, jaguar? Of zijn het schubben van vissen? Ja, heb je zelf een antwoord wat het, uh, het zou kunnen zijn? Tja, het is een leeuw of een tijger volgens mij. Een leeuw dag of. Ik ga tijger. vandaag, ik val de dag aan, ik ga ervoor. Rauw. Rauw. Rauw. Rauw. Oké, okay. schema jij wat denk ik? Een leeuw heeft geen vlekken en een tijger is Nee, ja. Ja. Dus het is ja. geen van beide, sorry Kim. Wat is het dan wel? Een leiger of een teeuw? Een sluipaard, een cheetah. Een cheetah. cheetah, ja. Charmante chalet of design hotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be. Ervaren vandaag al de toekomst van elektrisch rijden. Met de Mercedes EQE elektrische wagen die al je zintuigen prikkelt. Met een sportief design, innovatieve technologie, een ultra soepele rijervaring en een rijbereik tot 671 kilometer. Start nu je elektrische reis met de Mercedes EQE. Ontdek hem tijdens de electric meet and greet bij herkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.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 Aldi, altijd slim. Ik vind uw mama zo lief, hè. Ja, ja. Maar... Oeh, een maar. Bij Scarlett is er geen maar. Je hebt 6 gig data, 600 belminuten en onbeperkt sms'en voor 13 euro per maand. En die prijs ligt vast tot eind 2024. Scarlett, waarom meer betalen? It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes. Van surfplanken en snowboards. Van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. Volgens Michel ben jij een panter. Nee, Kim is een tijger. Goedemorgen, Tuurlijk. morgen. morgen. Oh, dat, dat Lang gemoed. vooral kort, ik heet jullie op. Ja, dat he. Goedemorgen. <lacht> het, is, het wordt een mooie dag, hoor. Maar er zijn ook vreselijke dingen aan de hand in de wereld, los van de regen op dit moment op je hoofd. Uh, Israël en Palestina, we raken niet over uitgepraat. Behalve, bij het Karrewiet-journaal op Ketnet daar hebben ze gisteren dus niet gepraat over dat conflict. En dat was een, een heel bewuste schema van het nieuws. Jij weet dat waarom? Ja, dat is een keuze die de journalisten samen met de ontwikkelingspsychologen van Ketnet hebben gemaakt. Mm -hmm. Want de voorbije dagen ging het bij Karrewiet al vaker over dat conflict tussen Israël en Palestina. Maar ja, kinderen moeten toch ook wel af en toe even op adem kunnen komen... Mm. Dus het is ook dan ook geen goed idee om ze echt elke dag opnieuw te confronteren met zo'n slecht nieuws. Um, de psycholoog zegt wel dat het belangrijk is om met je kind te blijven praten over dat soort onderwerpen, want mm -hmm. ze horen het misschien op school of dat mm -hmm. ze zelf naar het nieuws luistert of kijkt. Ja, dan kijken ze mee en dan hebben ze veel vragen daar rond. Dus je moet dan, dan uitleggen dat het een erge, maar toch een uitzonderlijke situatie is en probeer ook te focussen op het positievere nieuws, namelijk dat er hulp wordt gegeven. Ja, stellen ze bij jou, uh, je, je zoon bijvoorbeeld, stelt die vraag daarover. Ah, wel, nee. Dat was ik nu net aan het denken van oei, die, die heeft niks gevraagd. Beetje wereldvreemd. Ja, maar misschien is dat nog niet tot hem gekomen. Ja, en ik heb mij, mij er ook nog niet bewust van geweest van misschien moet ik er zelf over beginnen. Hmm. Dus dat is weer goed dat we dat even aanhalen. Dat lijkt me wel een goed idee. Hoe zit dat bij, bij het ja, volwassen nieuws, zeg maar? Jullie, laten jullie soms dingen bewust weg of verwoorden jullie dat anders? Ja, zeker. Wij geven bijvoorbeeld maar zelden nieuws over familiedrama's of zelfdodingen. Dat ligt allemaal heel gevoelig, die verhalen. Uh -huh. Als je dus in het nieuws iets hoort over veel vertragingen van treinen door een aanrijding of uh -huh. een persoonsongeval, dan gaat dat vaak over een zelfdoding. Okay. We noemen dat niet zo, want anders moeten we ook verwijzen naar de zelfmoordlijn op 1813 waar je ja. hulp kan krijgen. Ik probeer ook vaak positiever nieuws te geven bij andere negatievere dingen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. En mensen vragen dan ook heel vaak van, had oh, er zit zoveel slecht nieuws. Elke dag opnieuw krijgen we dat te horen, ja. Ik dat het ja. wat positiever. Maar wat mensen niet beseffen, is dat wij maar een klein deel van alle vreselijke dingen in de wereld nee. brengen. In. Oh, schema. Ja, nee, heb je ons ook uh, ja. geen hoop gegeven. Maar goed, nee. ja. ja. Over naar iets. Uh... Goedemorgen, morgen. Een bijzonder stukje nieuws uit Willebroek in uh, provincie Antwerpen. Dus de NERIK. Erik woont daar en Erik heeft vier zwaar gewapende militairen gewoon poef in zijn tuin gevonden. Wat is daar gebeurd? Ja, hij vertelde erover in de krant Het Laatste Nieuws. Hij ging dus zijn hond uitlaten. En dan zag hij plots vier zwaar gewapende militairen zitten. Die hadden alle nacht in zijn tuin geslapen. En ze hadden ook zelfs een waslijn tussen twee bomen gespannen om uh, hun was een beetje te laten drogen. Dus ze waren blijkbaar niet van plan om te vertrekken. En uh, wat blijkt, het gemeentebestuur van een aantal naburige gemeenten die hadden laten weten dat er een oefening was en uh -huh. dat je militairen kon tegenkomen op straat. Maar normaal gezien mogen ze natuurlijk niet zomaar op iemands privéterrein komen. Uh, maar deze militairen zouden uit Frankrijk komen... Maar dan, de politie wist van niks, het leger wist van niks. Dus oh. wie, dat die waren of waren die kwamen... Blijft eigenlijk ook een, uh, nog de vraag. Is, is, er er Frankrijk, wel, uh, is Frankrijk binnengevallen? Uh, wel, het lijkt er wel een beetje op, in de tuin van maar, Erik. Toch wel een beetje in Willebroek. Het gebeurt toch nooit dat mensen gewoon uh, plots in je tuin staan. Ooit al gehad, we hebben zo'n uh, servitude weg, zo'n slag naast ons naast een wij En op een bepaald moment stonden er twee mensen in onze hof. Ik zei, maar, maar, nee. schat, moet eens kijken. ze Twee mensen. Ja, goeiedag, kunnen we je helpen? Ah, we waren naar uw bakstenen aan het kijken. Mooie bakstenen. Maar echt waar. En waar heeft u die gekocht? Ik zei, maar je staat in mijn hof. Ja. ja, dat doe je toch niet? Dat doe je niet, ja. Heb je het nooit gehad? Uh, ik, ik heb in mijn ouderlijk huis mijn broer een keer dronken gevonden in de tuin. <lacht> Meer dan één keer. Ja. Sorry, broer Tom. Bij deze Tom van ons. Van maar ]ijen. voor de rest, uh, ja, wij zijn net verhuisd naar een nieuw huis. Mm. En uh, er waren zo wel wat nieuwsgierige mensen die dan uh, op de oprit wel stonden. Dat vond ik ook al. Ah, ja, ja. ja, dingen die ik zelf nooit zou doen. Vreemd eigenlijk. Mm. Bo, misschien is het jou wel overkomen. Misschien geen militairen, maar andere mensen of andere dingen in je tuin. Deel je dolle vragen gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen George. Wel, wil hier hebben zoveel moois. Maar het nieuws uit je buurt zometeen. Eerst schema. Goedemorgen. Je betaalt opnieuw meer voor huizen en appartementen in Vlaanderen. Een huis kost 2,3% meer dan vorig jaar en een appartement 3,9%. En dat is opvallend, want de prijzen in Nederland, Duitsland en Luxemburg zijn dan weer sterk gedaald. En de secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Palestijnse groep Hamas op om alle Israëlische gijzelaars in Gaza vrij te laten. Maar hij maakt zich tegelijk ook zorgen om de veiligheid van de Palestijnse burgers die in Gaza wonen en nu veel gebombardeerd worden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Goedemorgen. Het ziet er naar uit dat de Open VLD uit het Antwerpse stadsbestuur zal verdwijnen. Nu schepen Erika Kaluwaarts uit die partij is gestapt. Kaluwaarts wil nogthans als onafhankelijk schepen blijven. Maar N-VA en vooruit, de twee andere partijen in de Antwerpse meerderheid, hebben ook zonder haar of zonder de Liberalen voldoende zetels om te besturen. De kans lijkt dan ook klein dat de twee partijen voort willen met Kaluwaarts als onafhankelijk schepen of met de partij Open. VLD, die nog slechts één gemeenteraadslid heeft. Claude Marinauer is dat. En via hem vooruit buigen zich vandaag verder over de toekomst, politieke toekomst van Antwerpen. Op het Sint-Jansplein in Antwerpen zijn gisteravond honderden mensen samengekomen uit solidariteit met de Palestijnen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het conflict tussen Israël en Palestina in de Gazastrook. De organisatie Antwerp for Palestine had opgeroepen tot de samenkomst. Carmen Klaassen. Die beelden ik vind ik verschrikkelijk. Ik denk dat heel veel mensen als die dat zien verschrikkelijk vinden. Iedereen die voor mensenrechten is, moet nu verantwaardigd zijn. Als je kijkt naar de situatie die, die er nu is, is dat niet raar. Dat zij in verzet gaan. Wij zouden ook in verzet gaan. In Gazastrook gaat je gewoon langzaamaan dood. Je gaat je niet dood door een bom, dan gaat je dood door nier of leverfalen, door het vuil water. Maar van dat er geen eten meer is. Antwerp voor Palestine schat dat er een paar duizend Palestijnen in Antwerpen wonen. Veel van hen zijn de afgelopen jaren naar hier gevlucht. voor het geweld en de slechte leefomstandigheden. In de haven van Antwerpen, in de Waaslandhaven, precies te zijn, heeft de douane meer dan 500 kilogram cocaïne gevonden in een lading koffie. Het is al de tweede keer deze week dat er in het havengebied een grote lading cocaïne wordt onderschept. Maandag nam de douane ook al een partij van ruim 650 kilo coke in beslag. De drugs zaten toen verstopt in een lading suiker. Politie en gerechten onderzoeken beide zaken het station van Antwerpen-Zuid zijn de voorbereidende werken gestart voor de grote renovatie daar volgend jaar. Onder andere de trappen van de voetgangersbrug zijn afgebroken en er is ook een tijdelijke vervangbrug geplaatst. Dimitri Temmerman van de NMBS vertelt hoe het station er over twee jaar zou moeten uitzien. Binnen dit en twee jaar gaat er wel een station zijn met vernieuwde perrons, met een nieuwe brug ook, um, met de liften ook naar, naar de perrons, dus dat gaat van een volledig ander station zijn, veel toegankelijker station, ook eentje met meer Fietsparkeerplaatsen. Uh, er komen 450 overdekte fietsparkeerplaatsen op die nieuwe brug die daar zal worden gebouwd. Dus, zowel qua toegankelijkheid, comfort als bereikbaarheid met de fiets, gaat dat er, uh, serieuze verbeteringen zijn. Het Tijdens de werken blijven de perrons toegankelijk voor de reizigers. We krijgen een dag met veel wolken en hier en daar een bui. We halen 18 graden. Morgen opnieuw regen aan het begin van de dag, maar daarna wordt het beter en komen er terug warmere temperaturen. We halen dan 23 graden. En meer nieuws uit je lees je heel de dag door op het vertrouwde adres. Dat is de app van VRT Nieuws. Het was er al een uur file op de E17. Vertel eens, Hanejo, hoe ja. is het intussen? Ja, dat is nu anderhalf uur al geworden. Hè. Dus oh. de, ja, het is echt erg hoor. De, dus de snelweg E17 hè, van Gent naar Antwerpen. Bij uh, Lokeren aan de oprit is uh, nog steeds of zijn nog steeds twee rijstroken dicht door een ongeval. Er staat dus anderhalf uur file vanaf het parkeerterrein bij Kalken. Uh, ja, ik hoef het niet te vertellen. Hè. Blijf daar weg. Uh, neem eventueel een alternatieve route van Gent naar Antwerpen. Bijvoorbeeld de ring rond Gent, de Kennedylaan, naar Zelza te nemen. En dan zo via de E17. E34 naar Antwerpen rijden. Dat hele traject is eigenlijk momenteel nog filevrij. Verder naar andere files naar Antwerpen ook al bijna een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Oeligem en vanaf Ranst. En uh, ja, Antwerpse ring richting Gent ook al een half uur erbij, van Merksem tot aan de Kennedy tunnel, dus de regen uh, speelt de spits duidelijk parten. Naar Brussel ook al een probleem door een ongeval op de E40 net voorbij nat. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Hou rekening met 25 minuten file al uh, vanaf Afligem. En op de binnenring.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 En nieuwe Traffic Fan. Elk verkrijgbaar met een 100% elektrische e-tech motor. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Geniet van exclusieve voordelen voor professionals. Info en voorwaarden op Renault.be. Hallo. Bij het herbekijken van je mooiste momenten kan wat je ziet. Ah oh ja, maar dat was als we dat roodborstje gezien oh, hadden. Oh ja, dat was zo zen. Ja. Wel eens verschillen met wat je hoort. Hey, is dat nu het moment? Oh wow. Uh... Verwijder storende geluiden van je video's en maak de beste herinneringen met de nieuwe Google Pixel 8 Pro. Verkrijgbaar bij Proximus. Proximus. Think possible. Voilà, Sebonpa. Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tante Ria, Nonkel Mark, Jules. Hele hola. mij niet vergeten, hè. En ook virussen. grip, griep, hoera. Vieren deze winter weer mee. Jussi, uw cadeau. Een stevige grip en een gratis hoestje erbij. <tie>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 Achter zo'n mooie grote schemerlamp. En toevallig, nu bij Bol. Hoge korting op verlichting. Bekijk alle woondeals voor meer sfeer bij Bol. Zorg dat je extra large pizzadoos geen extra large boete wordt. Laat geen afval achter. Gooi het in de vuilnisbak of neem het mee naar huis. Mooi maken! Met de steun van Vlaanderen. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Het is vooral de dag dat Jeroen Meus eindelijk gaat spreken. Ja, hebben die vragen blijven binnenkomen over hem. En hij belooft dat hij eerlijk zal antwoorden... ...op die ene vraag waar alle fans van dagelijkse kost mee zitten. Hij is er over gaan praten geweest bij Spits, bij David, maar zo heel besmuikt. Mooi woord, he, besmuikt. Maar dus, je hoort en ziet het allemaal om kwart voor acht bij ons. Nooit gehoord van besmuikt? Ja, maar je gebruikt dat niet, hè? Ah, ben nu wel. Ziezo, nee. <laughs> op donderdag. Maar bo, nog een, ja, een, iets minder bekende kok, een slager eigenlijk uit Maasmechelen-Limburg. Ja, lieve mensen, dit wil je horen. Binnenkort kun je zijn kookboek kopen en een kookboek waar hij eigenlijk zelf niks aan gedaan heeft. Hoe heeft hij dat gedaan? Schema. De slager Ben Kuipers die zei van: Ja, ik wil wel een koopboek maken, maar het kost toch wel heel veel geld. En dan bedacht hij gewoon een alternatief. Hij liet alle recepten schrijven door een website die gebruik maakt van artificiële of kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. En die website zoekt dan eigenlijk helemaal zelf alles op het internet en voegt dan daarvan een geheel. En dan heeft die slager uiteindelijk 42 internationale recepten laten schrijven door die artificiële intelligentie dus. Ja. En ook de foto's van die recepten zijn gemaakt door die artificiële intelligentie. Want die slager die dacht, ik ga geen fotograaf inhuren. Uh -huh. En um, dat, die foto's zijn dus ook niet echt eigenlijk. Het is nooit gemaakt geweest. Dus die, die, die computer heeft dat gewoon gemaakt. Ja. En um, het, het, is, ja, het ziet er toch wel een beetje griezelig uit. Er zijn intussen al een, een heleboel boeken die geschreven zijn door AI, artificiële intelligentie, over van alles. En die verkopen. Er zijn bands intussen, artificiële intelligentie-bands, waar je dan, zijn ze aan het onderzoeken om daar ook gewoon rechtstreeks mee te praten Pak bijvoorbeeld, jij bent fan van, van een bepaalde band Kim, van die gemaakt is met artificiële intelligentie dan zou je ook gewoon een persoonlijke band kunnen opbouwen met die artiesten, wat het echte artiesten niet kan natuurlijk die leren jou dan kennen, en, en jij hen, waardoor er een heel persoonlijke band ontstaat, bizar hè ik vind het niet goed, nee Nee, tuurlijk niet. Schrijvers, hun, hun job wordt, wordt bedreigd. Fotografen, hun job wordt bedreigd. Eh, op den duur kan je alles door een computer laten doen. Ja, ik ben geen fan om die dingen daardoor te laten doen. En vooral omdat er, er is nog geen kader rond is. Of toch amper. Nee, experten hebben ook al gewaarschuwd hm. dat dat wel heel, heel ver kan gaan en dat artificiële intelligentie misschien ook zelf zou kunnen beginnen nadenken. Ja. Wat dat alleen mensen kunnen doen in principe. Ja. Maar die computers worden zo slim... Dat zij beslissingen helemaal alleen gaan nemen. En dan spelen wij straks mee in een slechte science fiction film met mama. Maar ja, kom aan. En ze weten ook niet wat er precies allemaal gebeurt in die, uh, in die zwarte doos waar het allemaal gebeurt. Maar hey, je moet het omarmen en op die manier kan je het natuurlijk het ook. Het is wel, nu uh... zo, ja. Met ben over Slagers gesproken. Er was uh, Philippe de Forsch. Die vroeg nog uh, uit veel woorden. Er een keer Helene Fischer, ademloos. Maar wat een goed idee. Ademloos door die nacht. Maar jongens toch. Wanneer komt er Boes? In, In fünf minuten. In fünf minuten, sicher altijd. We ziehen <lacht> durch die Straßen, dan knipsen die stad. Dat is onze nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ik schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo. De Susan Door die nacht. Zie zo, het was speciaal voor Philippe. Alsjeblieft, Philippe. Margot van de Regio. Het is aan het regen op dit moment. Uh, waarschijnlijk ook in West-Vlaanderen, zeker wel. Maar ze hebben daar iets dat we eigenlijk allemaal wel graag zouden hebben. En nee, het is niet de zee. Luister en kijk even mee naar Margot van de Regio. Met een kapje op vanmorgen, want die is nodig. Hey. Die is weer lekker onderweg naar een streek in jouw buurt. Goedemorgen, Margot. Hallo, goedemorgen. Wat hebben ze daar in West-Vlaanderen dat we ergens anders misschien niet hebben? ze hebben daar een campagne voor modder onderweg, uh, op de weg liever dat is iets wat ze al meer dan 20 jaar in West-Vlaanderen uh, organiseren um, en dat is natuurlijk voor de, gericht op de boeren, want die zijn op dit moment volop bezig met het oogsten en uh, ze vragen dus enerzijds aan de boeren om hun moddersporen op te ruimen wanneer ze uh, gaan oogsten op het veld, maar anderzijds richten ze zich ook wel op de bestuurders om respect te vragen, terwijl dat die boeren die modder aan het opkuisen zijn, want dat is vaak ook een beetje zoek. Uh, het is nu voor het eerst Lang dat het nog eens aan het regenen is en ja. ik ga een ochtend mee met Boerin Regine uit Weitschaten mee op het veld en dan ook mee haar moddersporen van de tractor gaan opruimen eens gaan kijken hoe dat voor haar, voor haar is want daar kruipt best wel wat werk in Ja, die heeft daar ook een bijzonder systeem voor dat hoor je allemaal over een uurtje uh, nog niet een nat kijk, daar Ik ja. heb zelf mijn regelaarsen meegebracht Ik ben er helemaal klaar voor catch you Die gaan van doen zijn hè. Oh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 Zingen zeg. En Els Schots, die kent het nog, hè. de videoclip El Schots uit Bierbeek. Ja, die videoclip van Take On Me van de Het waren zo um, ja getekend, was dat. Het was animatie, prachtig gedaan allemaal. En ook een hele mooie van Dave, dankjewel. Goedemorgen jullie maken de wereld elke dag een beetje beter. De wereldleiders zouden beter eens naar jullie luisteren. En wel ja. Ja, altijd. Altijd. Dankjewel, Dave. Uh. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord...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 Speel ook Joker Plus samen met Lotto. Joker Plus, één kans op 4 om te winnen. Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi 400 gram Chateaubriand voor de Knaldi-prijs van maar 5,50 euro. En 2,5 kilo verse frietaardappelen voor maar 3 euro. Geniet van de Week van de Stekfriet met Belgisch kwaliteitsvlees en gesneden frietjes voor een lage prijs. Aldi, altijd slim. Welkom komt bij Dovikeukens?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 Podcasts zijn hot. En nu ook live op het podcastfestival van De Standaard en Oostende. Op 10 en 11 november in Cursaal. Met talks, live opnames, avant-premières en internationale namen. John Ronson, George the Poet, Audio Collectief Schik, De Volksjury, Neutland Podcast, La Croix, Ik Was Gangster, Geluk Angst, Oostende Bonsoir met Zwange Regie en veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival. Een feest voor je oren. Info en tickets op dspodcastfestival.be ja, een mazoetlek in onze mof. Een schoon bloemetje Och ja, ik zal ze ze biet wat meer water geven. Het zal wel goed komen, zeker. Stel het niet meer uit. Meld nu je bodemvervuiling door een mazoetlek op promas.de om nog te kunnen rekenen op onze hulp en financiële tussenkomst. Promas, wat een opluchting. En ook als je bodem al gesaneerd werd, vraag nu een terugbetaling aan op promas.be. En waarom spreekt Jeroen Meus eindelijk? Omdat iedereen dezelfde vraag stelt, jij. Ja. En ik ga deze keer niet over boter, je hoort op voor acht uur. Goedemorgen. Elke dag, welk voor twee, WMT Radio 2. 7 uur exact, veertien nieuws krijg je van Shema Sai. Goedemorgen, de vastgoedprijzen in Vlaanderen zijn alweer gestegen en steeds meer oudere mensen gaan opnieuw studeren. De prijzen van huizen en appartementen in Vlaanderen blijven stijgen. Een huis kost nu 2,3% meer dan vorig jaar en een appartement 3,9%. Dat is opvallend, want de vastgoedprijzen in Nederland, Duitsland en Luxemburg zijn net sterk gedaald. Er was verwacht dat de prijzen ook bij ons zouden dalen door de hoge rente op leningen, maar dat gebeurt dus niet. Dat zegt Bart van Opstal van de Federatie van Notarissen. Ze blijven eigenlijk wat hangen, maar ze blijven toch wel hangen op een vrij hoog niveau, want je mag natuurlijk niet... Het Als je dat bijvoorbeeld neemt op vijf jaar, ja, dan zie je dat die huizenprijzen toch met 28% gestegen zijn. Als je dat dan per jaar berekent, ja, dan, dan kom je toch ruim aan vijftal procent per jaar. Ja, dat is toch behoorlijk veel. Een huis in Vlaanderen kost nu gemiddeld 366.000 euro. Dat is bijna 8.000 euro meer dan vorig jaar. Bijna 150.000 mensen studeren op dit moment aan een hogeschool in Vlaanderen. En dat is 3,5% meer dan vorig jaar. En opvallend, 26.000 studenten zijn ouder dan 25. Bijna 6.000 van hen zijn zelfs ouder dan 40. Veertigers hebben vaak minder schrik om een volledig nieuwe carrière te beginnen, zegt Klaas van Steenhuizen van de Hogeschool UCLL. Met campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Het is heel wellicht te verklaren door het feit dat een aantal van deze oudere studenten. Ja, een korter diploma ooit hebben behaald. en dat zij dat nu willen vervolmaken naar een bachelor-diploma. Mensen vinden het normaler, best oké. Okay, om te veranderen van werk. en dus ook om een andere opleiding te volgen die hen kan helpen. om ja, een andere doelstelling in hun carrière te bereiken. Voor de tweede keer op enkele dagen tijd heeft de douane in het Antwerpse havengebied een grote lading cocaïne gevonden. Deze keer ging het om meer dan 500 kilogram drugs die verstopt zaten in een lading koffie in de Waaslandhaven. Maandag werd op de Noordzee-terminal zo'n 600 kilo cocaïne onderschept, toen in een lading suiker. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Palestijnse groep Hamas op om alle Israëlische gijzelaars die ze meegenomen hebben naar Gaza vrij te laten. Tegelijk maakt hij zich ook zorgen om de veiligheid van de Palestijnse burgers die in Gaza wonen. Bijna 340.000 Palestijnen zijn op de vlucht voor de Israëlische bombardementen. De meeste van hen zitten in scholen. Maar ze kunnen door de Israëlische blokkade niet uit Gaza vluchten en er komt geen eten, water en brandstof meer binnen. Intussen staan tienduizenden Israëlische soldaten met tanks en wapens aan de grens met Gaza. Ze zullen wellicht snel binnenvallen. Maar een grondoorlog zal niet gemakkelijk zijn, zegt oud-kolonel Roger Housen. Ze spelen een thuismatch, kennen het terrein perfect, kunnen barrières op opwerpen. En Hamas kan ook in de drie dimensies vechten. Dus op de grond natuurlijk, vanuit de hoogte van de appartementen, maar ook gebruik maken van het tunnelnetwerk dat ze de voorbije jaren hebben uitgebouwd. Ongeveer een driehonderdtal kilometers tunnels waar langs raketten kunnen verplaatsen, materieel kunnen verplaatsen, troepen kunnen verplaatsen. Dus het terreinvoordeel kunnen ze perfect benutten. Onze landgenote Femke Hermans heeft met succes haar wereldtitel verlengd bij de IBO Boxbond. Ze won vannacht in Montreal op punten tegen de Canadese Mary Spencer. In december vorig jaar had ze Spencer al eens verslagen. Femke Hermans is dan ook heel tevreden. Zoals we verwacht hadden was de kamp eigenlijk toch wel anders dan de eerste kamp veel fysieker, al is dus dat was echt wel zo sneller, zo efficiënter, maar ik voelde vanaf de vierde ronde dat ik er echt wel kon pijn doen en uh, dat de kamp echt wel naar mij begon te kantelen. Door de overwinning is de 33-jarige Femke Hermans nu ook wereldkampioen bij de IBF, dat is een andere boksbond en er zijn in totaal vijf verschillende boksbonden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het ziet er naar uit dat Open VLD uit het Antwerpse stadsbestuur zal verdwijnen, nu Schepen Kaluwaerts uit die partij is gestapt en jeugdhulporganisaties in de provincie Antwerpen zoeken mensen die kinderen willen opvangen in een gezinshuis. Dat is een nieuw type opvang. Iets tussen een pleeggezin en een uh, groepsopvang waar kinderen terecht kunnen die meer zorg nodig hebben. Vandaag veel wolken en maximaal rond 18 graden. Meer nieuws uit je buurt lees je in de app van Nieuws. Je waterput wordt lekker gevuld vandaag, maar de files dat is niet goed natuurlijk. Nee. Hoeveel uh, staat er intussen daar op de e 17 Ja, dus uh, 9 kilometer quasi stilstaand verkeer op de E17. Hè, dus naar Antwerpen vanuit Gent. Dat is tussen Beervelden en Lokeren. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht door een ongeval ter hoogte van de oprit in Lokeren. Uh, het verkeer naar Antwerpen kan beter omrijden via de ring rond Gent. Hè, via de Kennedylaan eigenlijk naar Zeilzaten. En dan zo via de E34 naar Antwerpen. Maar let op, ook daar wordt het steeds drukker. Hou rekening met uh, een kwartiervertraging op die ring rond Gent. Naar Antwerpen. En vooral aanschuiven ook vanuit de Kempen. Dat is een half uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Gent ook, zeer druk hoor. Om 7 uur al 40 minuten bumperen van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel. Vooral problemen zien we daar vanuit Gent door een ongeval net voorbij ter nat op de linkerijster, ook op die E40. Dus uh, daar staat ook al 50 minuten file vanaf Aalst. Andere files zijn nog een kwartier, zie ik, op de e 314 tussen Bekkenvoort en Holsbeek. En en de rest van de files zijn tien minuten of minder. De binnenring rond Brussel, daar opletten voor een ongeval bij Grimbergen op de linkerrijstrook. Er staat een kwartier file vanaf Wemmel. Radio 2. Oh, wat was dat allemaal zeg? Het is aan het regenen, maar dat is niet erg. De deugd gaat er eens in staan. morgen. Peter en Kim. Radio 2. Het is nooit schuld hier. We didn't start a fire. Het is 6 over zevende donderdag. Hij is begonnen. En over 24 uur is het alweer vrijdag. Kijk. The Five van Billy Joel, Ilse Verdijk uit Brecht. Ik zei daarnet, van, uh, ja, ga even lekker buiten staan in de regen. En ze laat weten, jammer dat het geen mannen zijn. Anders zou ik inderdaad buiten gaan staan. Fijne morgen, Ilse. Kapoen, kapoen, kapoen. Hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je donderdag begint. Jij ja, bent die kapoen. Ja, toch een beetje zeg. Ja, maar ja. Maar stel je voor It's Raining Man, ja, je kent dat dan. Dat moet toch geweldig veel pijn doen. Halleluja. Dat. 12 oktober, het is de dag dat je hoort op Radio 2, dat de prijzen van de huizen blijven stijgen bij ons in het ja. buitenland niet. Hoeveel was het? 10% in Duitsland gezakt? En bij ons net gestegen. Wij zijn toch speciale mensen. Ook 10%? Dan? Nee toch? Nee. De huizen 2,3, appartementen ja, 2,9. Peter, ja. veel aan het regenen op dit moment. Kleine spoiler misschien. Nieuws uit uh, het eigen huis van VRT-collega Linde Merkpoel. Ja, die heeft Celebrity Masterchef gewonnen. Iets voor jou, Kim? Je kookprogramma? <lacht> oh. Kijk, uh, als mijn gezin nu aan het luisteren is, zijn die nu naar de radio aan het roepen. Nee, doe het niet. Nee, Maar uh, ja, ik zou het wel doen. <lacht> ja, eigenlijk. Ja, ja. Om, ja, misschien leer je er nog iets bij. Sowieso, hè? Ja. Ik vind dat ik wel een beetje kan koken, maar gewoon de mensen rondom mij vinden dat niet. Misschien moet ik het gewoon eens testen wie, wie gelijk heeft. De, de tip van vandaag is pompoen. Sowieso, doe iets met pompoenen, mm -hmm. want er is heel veel slecht nieuws in de wereld, dus gaan we jou warm maken met een mooi verhaal uit Erem en bij Aalst in Oost-Vlaanderen. Daar gaan buurtbewoners boer Alfons helpen die zijn pompoenen niet meer kan plukken. Wat is er aan het gebeuren, schema? Alfons is 89 jaar, maar hij kweekt nog altijd zijn pompoenen. En hij heeft er nu zelfs meer dan 4000. Oh. En sommige van die pompoenen wegen tot 7 kilo. En ja, dat is natuurlijk veel te zwaar voor Alfons om nog te plukken. En iemand heeft dan een initiatief op poten gezet om hem te helpen. Dat is Dana. Dana Bonnet, uit En Dana, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, leg nu eens uit, Dana. Wat, met alle respect voor Boer Alfons, maar waarom doet hij dat nog? Ja, ik, ik denk dat uh, Alfons nog gelooft in, um, in bioteelt. En uh, dat is de dag van vandaag um, niet zo gemakkelijk meer. Um, en hij vindt het ook gewoon heel fijn, denk ik. Om, um, hij, legt ook echt, hij werkt met het principe van de pompoenen liggen daar aan zijn, aan zijn boerderij. Uh -huh. En. Um, dan kunnen ouders met uh, jonge kinderen, uh, eigenlijk iedereen die in de streek woont, kan daar gewoon stoppen, uh, de pompoen uitkiezen die ze mooi vinden om te versieren of om lekkere pompoensoep van te maken. Um, huh? En dan moeten ze gewoon de centjes in de brieven besteken. Dus hij heeft echt het volste vertrouwen dat, uh, dat dat nog kan de dag van vandaag. En ik denk dat daarom dat hij nog steeds uh, zijn pompoenen teelt. Uh, ja, Wat een schone mens. Maar hij, ja, verkoopt, wel... hij, dus, hij verkoopt die dus allemaal. Ja, maar ik denk meer voor het plezier dan, wat voor, dan voor wat anders. Ja. denk ik gewoon mensen over de vloer te hebben, denk ik. En dat is ook de reden um, waarom ik dacht van, goh, ik ga iets terug doen. Ik ken Alfons al een, een paar jaar, omdat wij... Um met onze beweegacademie, waar iedereen eigenlijk veelzijdig komt sporten en zwemmen en zo, mm -hmm. um, ge geven we in de zomer ook natuursportkampjes voor kleine kinderen in de, in de buurt. Mm -hmm. En uh, Alphonse neemt van alle de tijd om over de hop te spreken. Nu, de hop is hij net gestopt. Uh, hij was de laatste hopteeltboog. Uh, maar dus hij neemt altijd de tijd om over de pompoenen, de zonnebloemen, iets te vertellen aan de jonge kinderen. En ik vind dat zo mooi om generaties met elkaar te verbinden in de buurt. En um, ja, um, ik had al gehoord dat hij moe was en dat het allemaal dat veel werd. Ja. En ik dacht, ik ga gewoon iets terug doen. Ik ga gewoon, um, ik ga gewoon kijken met al mijn leden van Pitstop of, uh, of wij gewoon die pompoenen kunnen gaan plukken voor hem. En zo is het initiatief eigenlijk gestart. Met hoeveel mensen gaan jullie dat doen? Ja, dat, dat weet ik niet op dit moment. Uh, de inschrijvingen lopen nog tot uh, vrijdagavond. Okay, okay. Um, we hebben nu al 82 gezinnen die, um, die zijn ingeschreven, dus uh, dan denk ik dat krap over 120 kindjes en de mama's, papa's, oma's, opa's spreek, die al komen. Ja. Um, Dordt, maar, uh, maar. Ik Semen, wanneer, wanneer is de plukdag, uh, Dana? De plukdag is op 1, zaterdag 21 oktober. Okay. Um, we starten echt gewoon aan de boerderij. Iedereen komt wanneer hij wenst. Uh, tussen 11 en 2 of tussen 4 en 7. Want hij heeft echt gevraagd om zijn rustje te mogen doen. <laughs> Dat is al rustig is op de boerderij. Dus tussen 2 en 4. Dan uh, gaan we hem even laten rusten, Alphons. Oh my uh, ja. ja, het gebeurt allemaal in Eerenbodig en bij Aalst. We hebben net de beste ja. buurt gehad, maar dit was ook een goed verhaal. Zie. Heel mooi verhaal. Echt, Dana Bonen uit Erebodigem. Dank je wel om onze donderdag te maken. Heel veel succes met de 4000 pompoenen. En groeten <hijfie> aan Alfonse, Fijne ochtend. Dank je Dag. Dag. Dag nog.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 In Overzee. Dus pompoenen gaan plukken, 4000. 21 oktober op een zaterdag kan het allemaal in Erembode en bij boer Alfons. Ja, veel mensen die zich afvragen of ze zich opnieuw moeten inschrijven voor Peter Post volgende week woensdag. Het antwoord is... Nee. Nee, één keer is genoeg. En dat uh, ja, kun je opnieuw een jaar lang gratis huishoudhulp winnen. Uh, nee, ook niet. Wel een andere goede prijs. Maar echt een jaar lang... Ja. Ik mag nog niet zeggen. Nee, we gaan gaat niet zeggen. Maar je kan je wel ook wel nog, als je het nog niet hebt ingeschreven, kan je nu wel ook nog inschrijven. Hè? En stel van, ik wil mij toch nog eens inschrijven. Mag hè? Maar het is niet nodig. Het is niet dat. Nee. Als, je de F, nee. als de F alleen koper heeft, wat is het dan? En wat is het dan vooral niet? Als de F alleen koper heeft, wat is het dan? Laat je noten daarboven in je hersenpan maar even kraken. Want uh. je speelt zo meteen mee. In punto, punto.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 Chimay kaas wordt gemaakt met melk van 170 lokale boerderijen. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar sociale projecten. Dat is pas verandering. Trappiste kazen van Chimay. Smaakvol, zinvol, echt. Oh, en geef er mij toch maar een Chimay bij. Die maakt de smaak helemaal af. Bier met liefde gebrouwen. drink je met verstand. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, tot en met nu zaterdag 1 kilo verse Belgische Jonagod Appels Nieuwe Oogst voor de prijs van maar 1,15 euro. De kans om met je kinderen een heerlijke appelcake te bakken. Aldi, altijd slim. Kijk, dat is mooi. Rezi, Rezi van Britsem met sint Waas kreeg tranen in haar ogen van dat verhaal van boer Alfons daar. Zo moet dat zijn, zie. Punto, punto. punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Zeker wel. Eén antwoord. Nee, twee. Nee, drie heb je nodig om die goeiemorgen Morgenmok te winnen. Vanmorgen spelen we met Rut Labar uit Leden. Rut, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de regensituatie in Leden? Um, Wat Ik ben nu aanhaald, aan het station, maar hier is het droog. Daar is het droog. Oh, live oh. aan het station meespelen. Zeer goed. Heb je hulp rond je? Nee. Ah, goed. We spreken wel af, als je de Goeiemorgen morgenmok wint, dat je heel luid voor heel het station brult. Oké, okay, ik ga het proberen. We gaan spelen, zometeen. Dan krijg je vragen, één letter van het antwoord, vul aan. En drie juiste antwoorden, dat is goed voor een exclusieve Goeiemorgen morgenmok. Snel spelen en passen als je het niet weet. Okay. We beginnen vanmorgen met de F van uh, Fluitje. Veel succes. Welke F is een muziekkorps met alleen koperblazers en slagwerk? Van varen. Welke G is een stad in Limburg waar je kan fietsen door het water? Pas. Welke H vindt de mens niet lekker, maar kun je wel soms iets te veel op je vork nemen? Hoi. Welke I is veel geld waard en zit in de slagtanden van een olifant? Ivor. Oh, even overlopen, hè. De F muziekkorps met alleen koperblazer en slagwerk... Ja, Tander is een harmonie, dat is met de houtblazers. De geen stad in Limburg waar je kan fietsen door het water, Genk. Ja, moet je recht eens doen, ja. super. H uh, vindt de ja. mens niet lekker, maar kun je veel op jouw vork nemen, was Hoi. En dan ja hoor. Ivoor was ook juist. Goed, punto, punto. Ja. <laughs> Een dolle brul. mooie Ruud. Geniet van de dag. Dus daar de groeten in station van Aalst. Fijne ochtend. Ja. Dank Speel morgen zelf mee en win jouw ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Bram Verbrugge, goeiemorgen. Goeiemorgen. We kijken naar buiten en we worden nat. Ja, we worden inderdaad nat. Hè. Overal veel wolken met hier en daar wat uh, regen. Nu, in de loop van de middag krijgen we wel een paar opklaringen. Dus dan komt de zon er hier en daar wat door. Maar we gaan ook nog wel wat buien over ons heen krijgen. En dat zijn er toch wel behoorlijk wat. En die kunnen op sommige plaatsen intens zijn. Van die echte plensbuien met ook kans op een uh, donderslag. Kortom, we zijn uh, stilletjes aan, aan het compenseren voor het uh, warme en het uh, droge weer dat we tot nu toe hebben gehad in oktober. We krijgen dus nat weer en het gaat het ook wat kouder worden, zeker vanaf het weekend. De wind die waait vandaag nog altijd matig uit het westen. En de temperaturen die doen het vandaag nog wel goed. We halen 17 tot 19 graden in Vlaanderen en Brussel. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met in de loop van de nacht opnieuw wat lichte regen. Minima rond 16 graden. En morgen dan starten we dus op vele plaatsen ja toch wel wat regenachtig. We gaan misschien nog wel een paraplu nodig hebben. Daarna blijft het wel een ...groot deel van de dag droog... ...met zelfs een paar opklaringen... ...en temperaturen die dus nog één keertje hoog komen. We gaan naar 24 graden op de meeste plaatsen... ...met wel veel wind uit het zuiden. windstoten morgen tot 55 km per uur. En dan gaat het echt veranderen. Hè. In de nacht van vrijdag op zaterdag... ...en ook zaterdagochtend gaat het flink regenen. En dan komen we zaterdag na die regen terecht... ...in een gevoelig koudere lucht... ...met nog een graad of 14... Zondag dan wisselvallig en fris met 12 graden. En ook begin volgende week ja, is het toch wel koud, ochtends bijvoorbeeld, maar 3 à 4 graden. Dat is de oh. temperatuur om, oh. om een muts te gaan dragen. Hè. Ja, en overdag tot 12 graden. Oh, ja. Het gaat een shock zijn. Ja, uh, Bram. Het gaat shock ze, Doe ze, ja. doe ze. Goed man, je bent een zanger. Dank je wel, Goedemorgen. Goedemorgen. Drie à vier Graden. Brr. Ja. Come on! <laughs> gaat Jeroen Meus antwoorden dat worden nog voor acht uur niks met vuurwerk te maken. Zoveel vragen over gekregen al. Zo meteen alle nieuws uit je buurt. Het is 1 overal wacht. Eerstje. Goedemorgen. Huizen en appartementen in Vlaanderen zijn opnieuw duurder geworden. Je betaalt voor een huis 2,3% meer dan vorig jaar en voor een appartement 3,9%. En dat terwijl de prijzen in Nederland, Duitsland en in Luxemburg net sterk zijn gedaald. En bijna 150.000 mensen studeren aan een hogeschool in Vlaanderen. En opvallend daarbij is dat meer en meer werkende mensen opnieuw gaan studeren. Want 26.000 studenten zijn ouder dan vijf. 25 en bijna 6000 van hen zijn zelfs ouder dan 40. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Goedemorgen. Op het Sint-Jansplein in Antwerpen zijn gisteravond honderden mensen bij elkaar gekomen. uit solidariteit met de Palestijnen. Ze doen dat uiteraard naar aanleiding van het conflict tussen Israël en Palestina. De organisatie Antwerp for Palestine had opgeroepen tot de samenkomst. Meer uitleg door Carmen Klaassen. Die beelden ik vind ik verschrikkelijk. Ik denk dat heel veel mensen, als die dat zien, verschrikkelijk vinden. Iedereen die voor mensenrechten is, moet nu verantwoordigd zijn.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 In de Antwerpse haven heeft de douane meer dan 500 kilogram cocaïne gevonden in een lading koffie. Het is al de tweede keer deze week dat er in het havengebied een grote lading cocaïne wordt onderschept. Maandag vond de douane 650 kilo drugs. Die zaten toen verstopt in een lading suiker. Politie en gerecht onderzoeken beide zaken. In de provincie Antwerpen zoeken verschillende jeugdhulporganisaties mensen die kinderen willen opvangen in een gezinshuis. Zo'n gezinshuis is een tussenvorm tussen een pleeggezin en een leefgroep. Het is een oplossing voor een drietal kinderen die dan niet in een pleeggezin terecht kunnen omdat ze te veel zorg nodig hebben. Badra Rescala van Pleegzorg Antwerpen, die de screenings organiseert, legt uit wie ze zoeken. Gezinshuisouders zijn echte professionals. Hè? Professionele opvoeders, die zoeken we. Ofwel met een pedagogisch diploma of door, gelijkwaardig door ervaring. Want ze moeten natuurlijk die pedagogische vaardigheden hebben om kinderen met traumatische ervaringen en hoge zorgnoden, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of kinderen die... Ja, ik zeg het, Thuissituatie door misbruik of trauma's om, om die aan te kunnen he? Het verschil met een pleegouder is dat zo'n ouder van een gezinshuis betaald wordt. Vanavond vindt in Hombeek bij Mechelen een eerste infosessie plaats.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 Vandaag veel wolken, hier en daar nog een bij bij maxima rond 18 graden. Morgen beginnen we met regen, maar daarna wordt het beter en warmer. Dan halen we 23 graden. Wil je het nieuws uit je buurt op de voet volgen? Dat kan heel de dag door op het vertrouwde adres. Dat is de app van Veertien Nieuws. Regen, dus een drama op de autosnelweg. Meer dan 300 kilometer file, haaien. En nou, ja, ja. de E17. Dat is hoeveel... een ellende daar en en veel natuurlijk. Ja. Intus, ja. ja, we hebben daar nu minstens twee uur vertraging hoor. Dus uh, misschien zelfs drie uur. Want de, de meetresultaten uh, zijn soms niet helemaal betrouwbaar als het verkeer quasi stilstaat. Maar in elk geval van Beervelde tot Lokeren. Dus op de E17 richting Antwerpen. Twee à drie uur ben je daar kwijt. Komt door een gekantelde vrachtwagen, vernemen we nu. Dat is uh, even voorbij de oprit in Lokeren. Ze dus zijn met een grote kraan de snelweg ja, proberen nu aan het vrijmaken. Dus die vrachtwagen moet eerst op zijn wielen worden gezet. Daar moet brandstof uh, opgekuist worden, horen we ook. En de vangrails hersteld. Dus uh, we zijn vertrokken voor een tijdje, vrees ik daar. Je kan uh, met de auto naar Antwerpen eventueel omrijden via de, ja, de ring rond Gent. Hè. Dus uh, naar Zelzaten rijden bijvoorbeeld. En dan zo de E34 naar Antwerpen nemen. Dat is nog altijd sneller. Maar hou er rekening mee dat die routes ook beginnen vol te lopen. Hè. We hebben zien nu 25 minuten veranderen. Vertraging op de R4 tussen Destelbergen en Desteldonk. En verder ook op de E34. 10 minuten van Kemzeke tot Beveren. Dus goede moed daar als je in die file staat. De andere files naar Antwerpen, dat is een E19. Een half uur vanaf Sint-Job, zie ik. En ook een half uur vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Antwerpsherring richting Gent ook vrij druk hoor. Met een half uur vertraging van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel. De files naar Brussel. Vooral problemen nog op de E40 vanuit Gent. Komt door een eerder ongeval. Bij nat de weg is daar wel vrijgemaakt, maar er staat nog wel bijna één uur file vanaf Aals, dus die files lossen heel moeilijk op. De andere files naar Brussel zijn gemiddeld twintig minuten lang op de gebruikelijke plaatsen, maar ze zijn dus wel wat langer dan anders door die regen. De binnenring rond Brussel dan daar twintig minuten aanschuiven tussen groot en Vilvoorde en op de buitenring ook twintig minuten van Waterloo tot Tervuren. Ja, toch nog een beetje goed nieuws ook. Het is vandaag een heel mooie dag, zegt Chantal Welleman. Dag van de buschauffeur, proficiat aan al de collega's. En als je vandaag kinderenbegeleid is, jouw feestdag. Dag van de kinderenbegeleider, proficiat. Rita, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het gevonden ook, hè. de enige plek waar het niet aan het regenen is. Waar is dat? Ja, hier in Westende. Ik sta buiten en geen uh, regen. Allee. Dag aan de kust, Daar regent het toch altijd zo op, als het ergens begint te regenen. Ja, ja. Deze de avond laat en, de, en deze nacht ja, hij heeft het wel goed geregen. Maar nu is het droog, wel zwaar bewolkt en uh, wat wind, maar uh, allee, droog. Mijn grootmoeder zei vroeger altijd: aan de kust waait dat sneller over. Is dat zo? Ja, ja. Ja, misschien, misschien, ja. Zeg Rita, zometeen bellen we ook nog met Jeroen Meus. Enige idee welke ja. vraag iedereen zich, uh, zich stelt? Ik denk dat het van over de pompoenen gaat gaan, omdat dat het moment is van de pompoenen. De pompoenen. Het zou kunnen. Speel nu, Lotto. Want speciaal voor onze 45 e verjaardag is er op vrijdag de 13e een feestelijke extra Lotto jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. De deals van Die lijzen. Daar kan je moeilijk aan weerstaan. Oeh, lijzen. Krijg nu enkel met Superplus bij aankoop van één schaaltje varkens- en kalfsworsten. Oh, lekker. Eén schaaltje gratis. Mm, Dinee voor twee. Vind vindt alle deals in je, de lijzen, mee met het leven.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 speel ook Joker Plus samen met Lotto. Joker Plus, één kans op vier om te winnen. Hallo, het is uw linkeroor iedereen. En uw rechteroor. Uh, zeg, wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk. Ja, volgens ons heb jij wablifitis. Ja, en wat is dat ja. wablifitis? Elke keer als iemand iets tegen u zegt, antwoord jij... Uh, ja, wablifitis? Ja, wablifitis. Dat is toch niet meer plezant voor de mensen. Nee, nee, nee. Ja. Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken. Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen. Voilà, se. en die zijn keigoed en die kosten uh, niet veel. Ze geven zelfs 250 euro.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 Vlaanderen moeten we naartoe, daar hebben ze niet alleen een enorm heerlijke dialecten, een prachtige kust, maar ook een geweldig idee. Marco van de Regio. Het heeft met de landbouw te maken, en dat op de internationale Dankjeweldag voor de landbouw, echt waar. Margot van de regio, ik zie je op dit moment effectief ook uh, met de landbouw al staan, voor een prachtig Absoluut. groen veld, met een, uh, wat is dat, een schop, vertel eens. Ja, ik heb een schop vast. Naast mij staat Regine met een sneeuwruimer. Wie meekijkt, die ziet hier ook naast ons een signalisatiebord met een waarschuwing voor modder op de weg. Want er is momenteel in West-Vlaanderen een campagne aan de gang voor modder op de weg. Dat doen ze al meer dan twintig jaar. Dat is heel belangrijk, zeker op dagen zoals vandaag. Het heeft geregend. De boeren zijn ook vol een bak bezig met de oogsten. Ik ben nu een ochtend aan het meevolgen bij Regine en Bart. Jullie zijn nu vooral bezig met het rooien van aardappelen. En mais. Regine, toen ik vanochtend naar maar hier heet, ben ik eerlijk waar, hier in de baantjes rondom, een paar keer met mijn auto geslipt. Dus het is wel echt belangrijk dat die modder wordt opgeruimd. Hè? Ja, het klopt. Want uh, met, de klein, met het klein beetje regen dat we deze morgen gehad hebben, uh, is er precies een film wat, wat op de baantjes gekomen. Omdat we voortdurend aan het oogsten zijn. Mais, aardappelen, uh, bieten, voederbieten, suikerbieten en dergelijke. En met het klein beetje regen dat we hadden, als we op en af het veld rijden, dan vormt je wel een klein modderspoor. De velden zijn nog niet zo drassig, maar toch vormt het wel een beetje een film. En... Ja, ja, dat heel glad wordt, absoluut. Maar voor jullie, dat is wel echt handwerk. We staan hier met de schop, met de sneeuwruimer. kruip best wel wat tijd in om de baan moddervrij te maken. Ja, dat klopt. Want uiteindelijk, het is heel belangrijk, het eerste dat we de signalisatieborden van de gemeente Heuveland kunnen aanschaffen er effectief plaatsen als we werkzaamheden uitvoeren maar als we dan bezig zijn en er komt modder op de weg dat we zo nu wel deze morgen het geval zal zijn, dan ruimen we dat ook op en is dat een extra werk en het is ook wel heel belangrijk. Ja, en extra stress denk ik ook wel, want het moet allemaal snel, snel gebeuren waarschijnlijk? Wel ja, uiteindelijk um, heb je toch altijd de veiligheid van de weggebruiker in je achterhoofd en als je weet dat de, de weg wel vuil wordt doordat we de werkzaamheden uitvoeren, dan hebben we wel wat stress dat er toch geen ongevallen Gebeuren. En daar zijn we toch wel mee bezig. Vooral in zo'n uh, weer wat het regenachtig is en zo. Ja, zeker en vast. En ja, hoe reageren de autobestuurders dan? Of de fietsers? Want we zitten hier in het Heuvelland. Zeer populair ook bij de, de, de wielertoeristen. Zijn die begripvol als jullie zo langs de weg staan te, te poetsen een hele tijd? Ja, toch wel. Uh, er zijn altijd uitzonderingen. Maar... We voelen toch wel dat er begrip is. want we vragen ook als landbouwers van, van naar de bestuurders toe. Van, heb ook wel begrip? Want we kunnen ook niet iedere vijf minuten al die baan helemaal proper maken. Maar we, we voelen toch wel dat er toch wel wel begrip is. En vooral geduld, want oogsten vraagt ook tijd. E, sowieso, en, en het is als landbouwer al niet evident om uw gewassen e, in een korte tijd dikwijls allemaal van het veld te halen. En dat je dan wel wat begrip vraagt aan de andere weggebruikers, maar we hebben toch wel de indruk dat het begrip er wel is. Maar die campagne is ook wel een positief iets voor ja. ons. Dat het ook wel in de aandacht wordt gebracht. Ja, ik ben blij om te horen dat er dan toch wederzijds respect is tussen de boeren en de de automobilisten en de fietsers, want dat is gigantisch belangrijk. Nu, Regine, nog één vraag. Het is een heel speciaal uh, najaar geweest. Tot gisteren was het bijna nog altijd bikini weer. Hoe is dat voor jullie? Hoe is dat voor de oogst? Ja, inderdaad. Het was uitzonderlijk mooi, warm, droog weer. Uh, om de gewassen van het veld te halen is dat natuurlijk het ideaal. Hé? Dus uh, we kunnen goed verder werken, we moeten niet altijd... Uh... scheppen. Ja, vooral hé, dat we daar wat tijd uh, uitsparen, dat is zo, hé? want het vergt natuurlijk tijd. En uh, het enige dat we nu wel hebben, het is heel lang droog geweest en dat, we, dat we, de, we hadden niks op te ruimen en met het klein beetje regen van morgen is er zo, wat, wat gaan we nu moeten doen? Kijk, we staan nu klaar om gras in te zaaien, want de maïs was weg van gisteren en dan gaan we nu inzaaien met gras en dan gaan we toch direct, hé, gisteren was het droog en vandaag is het een ander verhaal, dus dat we er wel wat moeten rekening mee houden en uh, ja, dat we toch wel uh, met die periode dat we hadden, we mogen blij zijn dat we een keer goed weer had hebben hebben. Okay. Voilà. We gaan er hier aan beginnen, Peter en Kim, want er valt hier nog modder te scheppen en ik ga Regine en Bart een beetje helpen want ja het is toch wel best veel werk. Ik heb het hier met mijn eigen ogen gezien en dus als je op de baan bent en de boeren zijn bezig, heb geduld. Zij zijn ook keihard aan het werken. Kijk eens aan zich. Dus heb geduld en Margot van de regio werkt. Vind ik ook een mooie. En zo meteen Jeroen Meus met eindelijk een deftig antwoord op al onze dolle vragen. Kim Wild. Ja, waarover gaat het nu precies met Jeroen Meus? Eh, wel, het gaat hierom. Tot voor de zomer was Jeroen altijd gezellig aan het praten met Katrien of Katrientje. Luister en kijk even mee naar het dagelijkse kost op de Radio 2-app. Het was soms met een mopje zelfs. Het heeft fabriek gekocht, Katrien? Je dacht, ik geef er een patat op. <lacht> Alle dagen in de puree. Goedemorgen. Ja, ja, en daar zie je, en hoor ik hem. Goedemorgen, chef van Dagelijkse Kost, Jeroen Meus, hallo. Goedemorgen. Daar is hij. Zeg Jeroen, uh, ik heb heel veel dingen gelezen over het vertrek van Katrien of Katrientje. Wat is het verhaal nu echt? Uh, die is uh, gewoon gestopt eigenlijk. <laughs> Meer is het niet. Alleen. Uh, net na het seizoen van uh, vorig jaar heeft zij aangegeven dat ze haar verhaal geschreven had bij ons en dat ze op zoek ging naar een, een nieuwe uitdaging. En uh, dan zijn wij ja, na de zomer zonder haar verder gegaan. En daar verder geen rugbaarheid aan gegeven. En nu blijkt dat iedereen daar naar veracht van natuurlijk heel hard verwarmend is. Ja. Dus, uh, dus gewoon na zeven jaar, dat is ongelooflijk lang dat hij dat zo lang en zo goed gedaan heeft, mm -hmm. is hij gewoon andere horizonten gaan opzoeken. Oké, okay, nu weten we het verhaal eindelijk. Maar Jeroen, tegen wie ga jij nu praten? Uh, nu tegen jullie? Nee, nee. In de show. Okay. show hè. <laughs> um, wij gaan, ik wil er gewoon terug alleen aan het doen. Dus terug oldschool, zoals het begin vandaag kost er eigenlijk ja, iets meer technisch op het koken, dat ja, puur op het koken gebaseerd eigenlijk. Ja. En ik praat nu voorlopig nog tegen niemand. Maar ik moet wel zeggen dat ik het mis. En ik mis Katrien ook. Ja. Uh, maar ik dacht, ik doe het terug alleen. Maar ik sluit niet uit dat, dat in de toekomst terug gaat veranderen. Ah, zou ze nog terugkeren dan, denk je? Nee, ik denk niet dat Katrien dat maar Katrien was ook niet de eerste waar ik uh, tegen sprak nee. uh, in de camera of naast de camera. Daarvoor heb ik dat ook gedaan tegen Bart, ik heb dat daarvoor ook gedaan tegen Len. Maar ja. die zijn minder lang gebleven, dus die zijn jullie misschien... Uh, die zijn we vergeten. Zeg, er is ooit eens iemand die heeft het geprobeerd heeft met een hond. Ik zeg het maar, geef het even mee. Nee. Ja, ja. Het <laughs> zou kunnen natuurlijk. Ja. Zeg, je Meus, er is iets bijzonders. In Maasmechelen is er een slager die een kookboek heeft geschreven met artificiële intelligentie, AI. Je hebt nu ook een nieuw kookboek uit, fantastisch ding. Ja. Klassieke kost met 100 gerechten. Heb jij AI al ooit gebruikt voor je gerechten? Nee, absoluut niet. Ik heb daar wel al van gehoord. Ik ben een wit als het gaat over computers en dat soort dingen. Ik ben wel gecontacteerd door iemand uh, die mij zei, Jeroen, je gaat geen boeken meer maken in de toekomst. Uh, AI is de toekomst. En ik heb ook al gehoord dat mensen uh, via chat, GTP, gerechten zoals die van Jeroen Meus kunnen intikken ja. en krijgen ze een nieuwe WhatsApp. Je kan dat gewoon doen ja. en het is, het is griezelig hoor. Je krijg, als je dat intikt, krijg je bijvoorbeeld anchovies met pannenkoeken. Al ooit gedaan? Uh, nee, en ik ga het daar ook uh, denk ik bij houden, Sinaasappelsoep met augurk. Ja. Ja. Is dit de, heet dit programma Koken met Peter? Ja, het zou goed zijn. Hè? Ja. Laat, laat het zo. Een lamskotelet in marshmallow-saus. Ik zever niet. Oh. Het, ge, het gebeurt allemaal. Ja. Mijn zoontje staat hiernaast op de walgen. Ja. Ja. Ja. Gaan we niet het, doen. En wil je zwaaien. Mag je hem eens zwaaien? Tuurlijk wel. Hallo, daar, o, goedemorgen. Hallo, dag, George. Goedemorgen. Dag. Zeg maar Jeroen ja, Neus. Ik je je zwaaien, hè, de opnames voor dagelijkse kost zijn bezig. Kun je in plaats van goedenavond gewoon eens goeiemorgenmorgen gebruiken in je show? Zeker. Ziezo, dat is bij deze ook weer geregeld. Ik, dat, ik moet vandaag gaan draaien, dus ik zal goeiemorgenmorgen zeggen. Ah, dat Kijk, top. Ja. De app is er ook intussen. Het kookboek is er en Jeroen Meus. Hoeveel jaar doe jij nog dagelijkse kost op VRT1? Ja, ik blijf dat zo ontzettend graag doen. Het is geen job, hè. Dat is ik weet niet hoe plezant om te doen. Uh, dus zolang dat ik het mag doen, en zolang dat ik het graag blijf doen, en zolang dat jullie het leuk vinden, blijf ik verder gaan. Ziezo, dat wordt. we zijn Wij zijn akkoord. Komt helemaal goed. Dankjewel Jeroen, groeten aan George daar, en Dankjewel. aan de keuken van Dagelijks Coast. Fijne ochtend, Ziezo, Katrientje, die uh, is er dus niet meer, maar binnenkort misschien iemand anders. Maar weer een mysterie uit de wereld geholpen. Last night I aan, nog negen keer slapen, je kan Madonna zien in het sportpaleis van Antwerpen, zaterdag 21 oktober. Ja, het concert was uitverkocht, maar wij hebben nog kaarten voor jou. Je kan die winnen als je Madonna top 3 deelt op radio2.be. Klik door op de neus van Madonna en vind de kaarten. Vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win één jaar gratis boodschappen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 Vandaag wordt jouw geluksdag. Happy! Want het zijn happy days bij Mediamarkt. Let's go! Reis jezelf gelukkig met het exclusieve aanbod enkel en alleen via de app van Mediamarkt. Download hem nu. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards. Van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks.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 ...campagne in samenwerking met de OVAM. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelcubus in je brievenbus. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Altijd open op zondag. Dovi keukens. Wij maken uw keuken in België. Het is alles scanmaand bij Carrefour. Met heel wat scandalige kortingen, zoals deze week. Zes varkensruns worsten, plus zes gratis. En je maakt ook kans op waanzinnige prijzen. Waaronder een trip naar Toscane. Oh, ik kan dat bijna niet geloven. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden in de winkel. Onwaarschijnlijk veel drukverkeer dus. Luister je zo meteen naar Lilian. En wie is Lilian? En waarom moet je straks even zeer goed naar haar luisteren? Kijk... Het is acht uur. VRT -nieuws krijgen we. Sonas hijsai. Goedemorgen. De vastgoedprijzen in Vlaanderen zijn alweer gestegen. En door de lagere energieprijzen is een vast contract nu wel interessanter.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 Een huis in Vlaanderen kost nu gemiddeld 366.000 euro, bijna 8.000 euro meer dan vorig jaar. En een appartement kost gemiddeld bijna 280.000 euro, en dat is maar liefst 10.000 euro meer. Consumentenorganisatie Testankoop raad raadt gezinnen aan om nu een vast energiecontract te kiezen, omdat de prijzen van gas en elektriciteit sterk zijn gedaald. Dat schrijft het laatste nieuws. Een vast contract is wel nog altijd een pak duurder dan een variabel contract, maar het geeft toch zekerheid voor de komende winter, zegt Laura Kluis van Testankoop. De prijzen zullen al wel fel moeten stijgen vooraleer je met een vast contract beter af zal zijn. Maar we hebben vorig jaar gezien hoe fel die prijzen kunnen stijgen dus als je echt de gemoedsrust wil van gewoon nu een prijs vastleggen en ik betaal een heel jaar lang gewoon die prijs, wel, dan is dat vast contract nu wel echt iets voor jou. In een onderzoek naar een reeks diefstallen van paardenzadels in het hele land zijn vier verdachten gearresteerd. Bij huiszoekingen in de Kempen zijn 150 zadels en 35.000 euro in beslag genomen. In manages in het hele land waren er de afgelopen maanden heel wat diefstallen. Alles werd telkens naar een manege in de provincie Antwerpen gebracht. De politie kon twee mensen op heterdaad betrappen en even later nog twee andere verdachten ook. Bijna 150.000 mensen studeren op dit moment aan een hogeschool in Vlaanderen en dat is 3,5% meer dan vorig jaar. En opvallend: meer en meer werkende mensen gaan opnieuw studeren. 26.000 studenten zijn ouder dan 25, bijna 6.000 van hen zijn zelfs ouder dan 40. Er is voor hen wel een ander aanpak nodig, zegt Klaas van Steenhuizen van de Hogeschool UCLL met campussen in Limburg en in vlaams brabant Oudere studenten zijn vaak een diversere groep, die brengen heel wat positieve elementen mee naar een klasgroep tegelijkertijd vragen zij veel meer begeleiding op maat moeten we daar anders mee omgaan om hen ook tot dat eindproduct te kunnen brengen en dat vergt ook gewoon meer inspanningen en dat kunnen we niet altijd op de juiste manier leveren omwille van de beperkte financiering op dit moment van het hoger onderwijs de kans is groot dat er snel een grondoorlog zal komen in de Palestijnse Gazastrook. Tienduizenden Israëlische soldaten staan met tanks en wapens aan de grens met Gaza. Jens Fransen, jij bent in Tel Aviv. Intussen gaan de bombardementen op Gaza ook gewoon door. Merk jij dat ook? Ja, zeker. Ook nu kan je dat nog altijd horen in de verte. Die doffe dreunen, dat blijft maar doorgaan, die bombardementen op Gaza... Um, het Israëlse leger die voegde er vanmorgen hier aan toe, kijk die voorbereidingen die gaan dus door, maar een exacte datum voor de start van zo'n grondoffensief die is nog niet gekozen Intussen tussentijd laten de families van die vele gijzelaars die daar vast zitten in Gaza die laten steeds meer van zich horen Zo dadelijk bijvoorbeeld hier in Tel Aviv komen een aantal Franse families samen en die zullen de Franse president Macron oproepen om te bemiddelen hier in Israël wordt er uitgegaan dat er zo'n 150 gijzelaars zijn, waarvan het grootste deel in handen van die terreur, die verzetsgroep Hamas. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de provincie Antwerpen zoeken jeugdhulporganisaties mensen die kinderen willen opvangen in een gezinshuis. Dat is een plek voor kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen, omdat ze te veel zorg nodig hebben. En in Ruisbroek is een auto toevallig gevonden in het zeekanaal tijdens een duikoefening van de brandweer. Hoe en wanneer de auto daar is beland, wordt onderzocht. Vandaag krijgen we veel wolken, maxima rond de 18 graden. Meer nieuws uit je buurt. Hier over een half uurtje en heel de dag in de app van VRT Nieuws. Oké, okay, en nu gaan we even inademen. Want haai, wat is er allemaal aan het gebeuren? We zaten al met de E17. Gaat nee. er nog iets vooruit? Uh, nee, nee, nee. Dus uh, ondertussen ja, een regenspits. Hè. Om te beginnen 430 kilometer file intussen. Het zal dus een van de drukste van de, de, tot, uh, tot nu toe in het jaar zijn, vrees ik. Uh, de E17 gaat van kwaad naar erger, want ze moeten daar dus een gekantelde vrachtwagen nog takelen en alles opruimen. Drie uur ben je kwijt vanaf Destelbergen. En ook op de omleidingswegen, dus bijvoorbeeld de R4 naar de zeilzaten, en ook de E34 verderop van Zelzaten. Naar Antwerpen staat het helemaal vast ondertussen ook. Met een half uur file bijvoorbeeld op de R4. Van Destelbergen tot Desteldonk. En nog eens een half uur van Moerbeke tot Beveren. Als je dat kan, stel je verplaatsing misschien even uit. Als, je, als die niet echt nodig is op dit tijdstip. Als je richting Antwerpen wil. Ook de westelijke R4 begint door omrijders vol te lopen. Met uh, ook al een half uur vertraging daar. Van Vinderhouten tot aan de kruispunten. Bij uh, Wondelgem uiteraard. Naar Antwerpen uh, kan ik het samenvatten. Daar hebben we files van een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en drie kwartier vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem. De drukte op de Antwerpse ring, dat is ook al dik half uur aanschuiven. Dus van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel met ook nog eens een ongeval in Deurne. Kijken we naar Brussel, daar hebben we vooral problemen nog op de E40 vanaf Erpenmeren. Eh, tot eh, ter nat 40 minuten ben je daar kwijt en 35 minuten vanaf Mechelen-Zuid op de E19. De andere files eh, zijn naar Brussel op de gebruik. Plaats te vinden, Geen incidenten, maar wel gemiddeld 20 minuten lang. De binnenring rond Brussel dan. Een dik half uur ben je kwijt van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitering ook al een half uur. Van uh, Eigenbrakel tot Hervuren inderdaad. En tot slot op de kleine ring uh, richting Zuid in Brussel... is het ook een half uur aanschuiven van Koekelberg tot Kunstwet. File. Ja, André van Duin. Even rust, kom aan. Ik zit weer in een file... Wel zo'n duizend wielen netjes op een rij. Ja, je zal er maar in zitten hoor. Allemaal enorm, enorm goeie moed. stilstaan. Ja, sorry. Wachten tot we doorgaan. Goh. Goed liedje eigenlijk wel hè. Tja. Mag ik even voorgaan, want ik wil naar huis.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 Wow, je moet af en toe ook positief durven bekijken. Oké, okay, er is veel oorlog. Er is een enorme file. Maar hey, de muziek op Radio 2 die is top. Hè? Zometeen, maar gigantisch veel vrouwen in één liedje met Lou Bega. Goedemorgen. Jouw goeiemorgen, dat voor twee. Hey, hey, VRT Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.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 MUMBO NUMBER FIVE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 Number five. Ah! Mamba No. 5 Mamba No. 5 van Lubega je donderdag begint. Lies Kruijs uit Berlaar. Ik ben al een tans te zien. Goeie muziek en heerlijke radio DJs. Dankjewel, Lies, voor zoveel liefst. 12 oktober, ja, de dag dat je hoort op radio 2: dat de prijzen van de huizen blijven stijgen. Bij ons, in het buitenland, dus niet zeer raar. En dat er, hoeveel is het intussen? Meer dan 400 kilometer file staat. Ja, ja, dat is wel een probleempje. Echt, goede moed op de E17 daar. We hebben iets nieuws vandaag, daardoor gaat het eigenlijk ook gewoon uh, altijd een beetje moeilijker. De regen. En, wel goed nieuws, fans van André Hazes. Hij uh, vertelt vanavond, ja. alles bij Kim De Brie in Radio 2, BNB, om zes uur. Je weet, als dan André iets vertelt, <lacht> glunder. Ik zie een glunder op je gezicht. Ah, maar ja, dat, dat, is, dat is een toffe man. <lacht> Sorry. Subtiel. Hij is hier toch eens te gast geweest. Ja, dat was, was een toffe man. was ik heel stil, hè. Wie is Lilian? En waarom moeten we daar dringend eens mee bellen? Heb eh wel. Mijn gedacht, mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar, zeg, is dat echt wel, die gedacht. Het gedacht van de luisteraar, altijd goed. Zit je stil in de file, of thuis, of aan het ontbijt, of op het werk. Zet hem luider en luister mee naar Lilian Minwa uit Blankenbergen. Goedemorgen Lilian. Goedemorgen iedereen. Lilian, vertel eens, wat is jouw gedacht? Mijn gedacht is, grote bands moeten terug naar een soberder optreden. Goed. Grote bands moeten terug naar een soberder optreden. Wow. Geef ja. een voorbeeld. Ja. Een voorbeeld. Maar het is eigenlijk een beetje naar aanleiding van een filmpje dat ik gezien heb... Over het, uh, ...van het optreden van U2 in de sfeer in Las Vegas. Ja, ja. Dus dat is die grote bol met die duizenden en duizenden letlichtjes binnen en buiten. Mm -hmm. En het ziet er fantastisch en prachtig uit. Van binnen ook, het moet een hele belevenis zijn. Maar U2 zelf, die zijn als je daar ergens halverwege of bovenaan zit... ...dat zijn gewoon kopjes. Mm -hmm. Je ziet die haast niet staan. En wat mij vooral loopt, is dat Iedereen zo bezig was met zijn telefoon met al die speciale effecten te filmen, dat ik mij afvraag: hoe, hoe, hoe ben je dan nog met de muziek bezig? Ah, ja, dat heb je natuurlijk ook. Dat iedereen tegenwoordig met zijn telefoon al aan het filmen is intussen. Ja, ja, en, en ja, maar, maar het is daar zo overweldigend dat ze volgens mij langs de tijd zitten te filmen. En, en waar is dan uw connectie met de muziek nog? Ja. Mm -hmm. Zeg Lilian, en stel dat ze een veel soberdere show zouden geven, zou je dan evenveel betalen voor een ticketje? Want hé, je betaalt dat wel een beetje bij, denk ik. Mm. Ja, uh, uh, niet direct. Want de laatste keer hebben we ook al afgehaakt, omdat het toch voor het allemaal redelijk duur wordt. Ja. Uh, en als je dan, zoals we vroeger deden, helemaal vooraan wilt staan, betaal je daar nu ook extra voor. Vroeger niet. Ja, het is meer lapprij geworden op dat vlak. Wat is het laatste concert dat je gezien hebt, Lilian? <laughs> Ramstein in Brussel <laughs> Ja, er was ook veel over te doen Was dat zijn geld waard? Want dat is nu toch echt een band die heel veel toeters en bellen gebruikt Ja, maar uh, Ramstein zonder vuur, dat kan dus niet. Hè? Hey, ja, maar ja, nu spreek je ja, ja, jezelf ja. tegen, Lilian. <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee. Uh, dat is allemaal nog beperkt. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld. En, en we zitten daarop te wachten ook. Hè, en dat is niet constant, maar. Uh, en zoals bijvoorbeeld Tomario Lando. ook. Dat kan voor mij absoluut, want dat is het concept van het mm -hmm. festival. Maar waar eindigt uh, het natuurlijk? Ja. Dus Ik begrijp het... een beetje, show mag maar niet overdrijven. Jouw gedacht. Ja. Deel het nog even. Wat is jouw gedachte samengevat, Lilian Grote bands moeten terug naar een soberder optreden. Oh, okay. Moet dat of moet dat niet? Deel het even in de uh, app ja. van Radio 2. Dankjewel Lilian, fijne ochtend. Dag Lilian. Oké, okay, jullie Krasen ook. Ik was het op het internet. Niet dat ik het vouw, want normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou. Vijf signalen om te achterhalen of het halve liefde is.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 Ik ben er zo. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Is erop, kan veranderen op de hoogste tijd? Wie ben ik voor jou, wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Toch even een young shout-out, vroeg Silke van Akker uit Evergem. Corret, dat Radio 2 opstond in de crash... Is het is Pimpernel in Aertvelde om zo goed voor onze kindjes te zorgen. Bij deze kusjes van de mama van Matteo. Mm. Ja, maar ja, via ons dan, kusjes terug natuurlijk. Ja, net het gedachte van Lilian, die heel duidelijk zei in Blankenbergen: van ja, al die grote concerten, ze moeten stoppen met zo groot te maken. Het mag weer intiem en klein worden. Ludo Grison zegt: Ja, U2 was bijna niet te zien in de sfeer. En verbiedt de gsm's bij optreden. Stoort enorm dat filmen. Ja, die smartphones, dat komt enorm veel binnen. Ja, heel veel. Jan de Bla zegt ook ja, we moeten stoppen met betalen voor beleving en een beetje minderen, Genieten van de kleine dingen. Iris Verberg zegt ook ja, ga gewoon naar kleine zaaltjes. Zij doet dat ook en dan kan je nadien soms zelfs nog een, een toffe babbel hebben met de artiesten. Ja, persoonlijk contact is er in zo'n grote zaal natuurlijk ook niet. Ik vraag me af, mensen die dat allemaal filmen, die de optredens filmen Kijk je daar achteraf nog naar? Ah, wel, dat vraag ik mij ook af. Ik doe dat eigenlijk zelf ook veel minder, omdat je dan. Je hebt zo duizenden foto's op, ja. op je gsm staan mm -hmm. en filmpjes. Je doet daar toch eigenlijk niks meer mee. Hè? Als iemand dat doet die alles filmt, kijkt hij daar dan aan of naar. Ja. Wil dat even in de Radio 2. hebben. Ik ben zeer benieuwd. Deze week op Radio 2 Bene, Bene De nieuwe digitale radio. We dompelen elke dag een artiest onder in een bad van vloeibaar goud.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 Koolruit, af 50 jaar de laagste prijs. Ons bier drink je met verstand. Krevel, wat wens jij voor de 65ste verjaardag van Krevel? Ik wil sterrenchef worden. We kunnen je niet leren koken, maar wel de prijs verlagen van de Moulinex Air Fryer en Grill naar 99,95 euro. Top merci Vind al je wensen bij Krevel in onze winkels en op krevel.be. Krevel, .be. leef beter voorwaarden op krevel.be oh, Ik ben kapot. Oei, alle, kom schatke, nog even. Ik moet nog verven, het bad plaatsen. Ja, en ook de Impermo vloer leggen. Ja, maar dat is puur ontspanning, schat. Nu bij Impermo. Oktober, woonmaand. Kom nu zondag langs en kortingen tot 50%. Tegels. nacht eerst in Parket. Impermo. Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid... Herman, Zet de puntjes op de O. Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen. telt voor twee. Radio 2. vijf voor half negen. Ja, daarnet een gedachte van Lilian uit Blankenbergen. Grote groepen moeten stoppen met zo'n enorme concerten te geven, allemaal wat intiemer. En ook veel mensen zeggen van ja, dan begint iedereen zomaar te filmen. Ik kwam nog een paar reacties op binnen. Ja, Johan Christian uit Gent zegt ja, het gaat toch eigenlijk niet alleen over de muziek, maar ook over de beleving. Dus die vindt het wel belangrijk. Steven Verhagen zegt ik ben het er niet mee eens. ACDC Iron Maiden, Alice Cooper, Metallica en ja, zomaar verder. Zonder show... Um ja, zijn die opdreeders niet hetzelfde. Het hoort er nu eenmaal bij. Mm -hmm. Danny van Leuvelen zegt ook, ja, het mag, maar zolang de kwaliteit van zang en muziek maar altijd op de eerste plaats ja, komt... Ja, want soms laten ze van alles meelopen. En er zijn ook artiesten die gewoon niet live zingen. Lim Biscuit, een band van ja, duist jaren geleden, ooit is een concert gezien en driekwart was gewoon play bij ja. Britney ja. Spears. dingen. Madonna. Jasper de Jongen uit Isegem, goedemorgen. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, nog even over de telefoon. Jij filmt nooit. Uh, weinig of nooit. Ja, want wat doen de mensen met die filmpjes? Ik denk uh, weinig of niets. Dus, uh, allez, dat is mijn ervaring. De filmpjes die ik dan toch zitten heb, dan doe je eigenlijk niets meer mee. En met een tijd doe die dan toch uh, weg. Hè? Ja, raar hè. Jij zit niet in het moment. We hebben nog een reactie van Jordi hier, bijvoorbeeld. Wat denk je daarvan? Hij zat onlangs bij Coldplay achter iemand die eigenlijk de hele show streamde op TikTok. Oh, ja. Ja, ja. dat is ook zoiets, hè? kun je wel mensen laten meegenieten. Dat is, misschien, ah, dat is misschien de reden. Ja, Maar goed, dan zit je zelf toch ook niet echt in de show. Nee, en je hebt daar nee. dan voor betaald. Bij Coldplay, Chris Martin, de zanger, die zei op een bepaald moment van we gaan een experiment doen, we gaan alle telefoons wegstoppen en gewoon in het moment mm -hmm. gaan. Dat was mm -hmm. fantastisch. Goedemorgen, dag. Patrick Droesbeek uit de Herzee. Nog even reclame maken voor intieme concerten. Wie heb jij al gezien op die manier? Uh, Goedemorgen allemaal. Uh, in de Aula in Brugge, dat is een uh, voormalige heilige familiekerk. Uh -huh. uh, die meet maar 270 vierkante meter, dus dat is helemaal niet groot. Uh, vorig jaar dacht ik daar Urbanus. Uh, een tijdje geleden Ten CC. Uh -huh. uh, en uh, Soutisters uh, is er ook al langs geweest. En ik denk binnenkort komt uh, ook Helmut Lotti. Mees ja, ja. maar wat uh, afgelopen weekend er. En is, het is dat dan beter liefde. dan de grote concerten, de, de ja, bombastische? Ja, is echt super. Je staat gewoon bij de mensen. Het lijkt alsof ze in, in je eigen huiskamer zijn. Ja. Uh, ja, het is, het is echt uh, een, een heel leuke belevenis. En ja. wel, kijk, kom eens een beetje dichter, Patrick. Want nu heel dicht bij jou, Adele. Wat denk je daarvan? Uh, zalig ja, ja. Ik, ik, ik, ik zie dat, ik, ik zie al ik, ik ga mijn deur open doen ik verwacht dat ze binnenkomt I heard that you settled down that you found a girl in your married now I heard that your dreams came true guess she gave you things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 Adele, someone like you. Het is één over half negen. Zometeen het nieuws uit je buurt. En de files... Goedemorgen, Consumentenorganisatie Testa, koopraad gezinnen aan... om nu toch een vast energiecontract te kiezen. Dat was eerst onbetaalbaar, maar de prijzen van gas en stroom... zijn nu sterk gedaald. Vaste contracten blijven dan wel duurder dan variabele contracten... maar je betaalt dan wel een jaar lang dezelfde prijs. En tienduizenden Israëlische soldaten staan klaar aan de grens met Gaza... en dat zou betekenen dat Israël snel Gaza zal binnenvallen. Intussen blijft de Gazastrook ook zwaar gebombardeerd worden... Er zitten daarnaast ook nog altijd zo'n 150 gijzelaars die ontvoerd zijn uit Israël. De vraag is of het leger hen kan bevrijden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Goedemorgen. Het Britse chemiebedrijf Ineos heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor zijn ethaankraker in de Antwerpse haven. Twee maanden geleden heeft de Raad voor Vergunningenbetwisting het project al afgekeurd en moest het bedrijf de werken stilleggen. Volgens de Raad had Ineos niet genoeg onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van de stikstofuitstoot voor een nabijgelegen natuurgebied. Maar het bedrijf heeft nu een milieuonderzoek van meer dan 800 pagina's ingediend in de hoop als nog een vergunning te krijgen tegen eind dit jaar. Het ziet er naar uit dat Open VLD uit het Antwerpse stadsbestuur zal verdwijnen. Nu schepen Erika Kalluaerts uit de partij is gestapt. Kalluaerts is de enige scheep, of was liever de enige schepen voor Open VLD. Nu gaat ze als onafhankelijke voort. Open VLD vraagt aan de coalitiepartners N-VA en vooruit om Kalluaerts uit haar schepenam te zetten. Maar dat zal niet snel gebeuren, denkt Sascha van Wielen, politiek journalist van Gazet van Antwerpen. Probleem is één, je kan Erika Kalluaerts niet had haar schepen aan het zetten. Er zijn geen instrumenten voor, dus ook N-VA en vooruit kunnen het alleen maar vragen. Een andere mogelijkheid is wel dat ze haar bevoegdheden afnemen en dat ze dus dat verdelen onder N-VA en vooruit. Maar goed, dat wil zeggen dat al die andere kabinetten plots heel wat dossiers over zich heen zouden krijgen. Ik heb niet de indruk dat de andere schepenen daarop zitten te wachten. Ook zonder Erika Kaluwaarts of zonder de liberalen hebben en vooruit in het Antwerpse stadsbestuur voldoende zetels om een meerderheid te behouden. In de provincie Antwerpen zoeken verschillende jeugdhulporganisaties mensen die kinderen willen opvangen in een gezinshuis. Dat is een plek voor kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen omdat ze bijvoorbeeld veel zorg nodig hebben. Badra Rescala van Pleegzorg Antwerpen legt uit wie ze juist zoeken. Gezinshuisouders zijn echte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 Ruisbroek, puur is dat, hebben duikers van de brandweer toevallig een auto teruggevonden in het zeekanaal. Dat gebeurde tijdens een duikoefening. De politie onderzoekt nu wanneer en hoe het voertuig in het kanaal is kunnen belanden, zegt Dirk van de Zanden van de politie. De duikers van de brandweer hebben aangegeven dat het voertuig al geruime tijd in het water eh, moet gelegen hebben. En dat hebben zij dan natuurlijk gezien, eh, hoe diep het in het slijk gezakt is, hoe de gewassen zich al eh, in het voertuig hebben be begeven. En in die zin eh, zal het eh, voertuig dan ook gehaald worden en het onderzoek verder gevoerd worden, om te kijken of het ja dan nee gelinkt is aan eerdere feiten. Een grijze grauwe dag met hier en daar een bui 18 graden. En meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag in de app van VRT Nieuws ha, Ja, ja, ja. Veel succes. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik, ik zit nog veilig en droog hier natuurlijk. De mensen op de baan hebben het niet onder de markt ja, vanmorgen met die regen. Ja, uh, nog bijna 400 kilometer file meten we. De, nog een beetje de naweeën van die regenbuien die soms nog, nog bezig zijn. De E17 van Gent naar Antwerpen daar nog steeds de grootste problemen. In Lokeren is uh, al een extra rijstrook vrijgemaakt. Uh, maar er blijft nog wel minstens 2,5 uur file staan. Al vanaf Destelbergen staat het zo goed als muurvast... Uh, dus je kan eventueel omrijden als je nu wil vertrekken... Um via de ring rond Gent, de R4, naar Zelzaten en daarna de E34. Maar daar meten we nu toch ook grote vertragingen, hoor. Dus uh, bijvoorbeeld 20 minuten bij Desteldonk en een half uur helemaal van Zelzaten tot Beveren bij Antwerpen. Dus uh, ja, veel tijd ga je daar niet meer winnen, vrees ik. Verder ook op de westelijke R4 staat er een half uur file van Winderhouten tot uh, Wondelgem. Dat komt ook door mensen die langs die kant van de kanaalzone omrijden. En er is op uh, nog eens een ongeval gebeurd op diezelfde R4, maar dan in de andere richting gelukkig, van Zelzaten zaten naar Drongen in Vinderhouten. Daar sta je een kwartier aan te schuiven. En dan kijken we naar Antwerpen. Daar hebben we nog steeds vertragingen van een half uur gemiddeld. De E313 vanaf Massenhoven zie ik ook vanaf Oelegem en vanaf Sint-Jop op de E19. Heeft te maken met een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten ben je daar kwijt. Vanaf Antwerpen-Noord tot bij Deurne. Daar zijn twee van de vier rijstroken dicht door een ongeval. Naar Brussel hebben we geen incidenten te melden, maar files ja, die gemiddeld toch 20 tot 30 minuten minuten lang zijn op alle gebruikelijke plaatsen, dus ik ga er verder geen details bij geven. Het is langer dan gewoonlijk natuurlijk door de nattigheid. De binnenring rond Brussel, daar verdraag je ook een, minstens een half uur van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde en dan nog eens tien minuten van Wezenbeek tot Revuren. De buitering, eh, bijna drie kwartier erbij zeg, een half uur, nee sorry, drie kwartier van Eigenbrakel tot Zaventem. Daar is ook weer net een ongeval gebeurd. En op de kleine ring richting Zuid, in het centrum van Brussel, is het een half uur aanschuiven van Koekelberg tot Kunstwet en dan in de andere richting naar Koekelberg, dus ook een half uur aan de werken in de Kruidtuintunnel. Als je die kaart ziet van België, dat is niet goed. Hè? Rood en donkerzwart zelfs. Oh, maar goed, gelukkig is de verkeersredactie 14 Nieuws. Kun je alles volgen over de app van Radio 2. En Anne, Anne de wispelaar uit Stade. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, Peter. Ja, je leeft intussen in die file tussen Kortrijk en Waregem. Hoe gaat het Absoluut, met je? Ja. Zal, ik kan niet van de muziek die je Dat is goed. Dat is leuk. Dat heb is... ik oh, graag. Ja. Ja. Hoe lang sta je al stil? Okay, stil uh, niet, het is een heel traag verkeer. Al uh, ja, bijna een half uur. Oeh, okay. Anne, an, weet je wat? We geven jou gewoon een joker. Welke song wil je horen over een minuut of drie? Uh, all the stars in the sky van Coldplay. Ah, wel, als dat een sky full of stars ook mag zijn, dan is het in ja, orde. Ja, goed. Ja, ja, ja, <laughs> dat. Een sky full of stars, super, ja. Op Simo vind je zoekertjes van zowel particulieren als... Makelaars, Ook een huis met een zwembad ja, En twee badkamers. Ja, hier zo. In een straat met een veilig fietspad. Ah, dat moet het bij mij zijn. Maar ook bij ons. Zoeken is vinden op Simo. Vind alles, alles, alles op Simo.de. Simo, de IMO-site IMO voor slimmeriken.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 Night of the Proms, onder leiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra. Op 24, 25 en 26 november. Tickets en info, nightoftheproms.be Op zoek naar tegels en al veel offertes op zak? Bij Tegels Veroonhoven in Gent en Nienoven krijg je sowieso meer en betaal je minder. Tegels Veroonhoven, dat zijn vier verdiepingen nokvol tegels. Nu met heel speciale kortingen en gratis geleverd. Tegels creatief met tegels, parketten, badkamers. Tegels Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 400 gram Chateaubriand voor de prijs van maar 5,50 euro. En 2,5 kilo verse frietaardappelen voor maar 3 euro. Geniet van de week van de stekfriet. Met Belgisch kwaliteitsvlees en vers gesneden frietjes voor een lage prijs. Aldi, altijd slim. Moeilijk om aan onze speciale condities te weerstaan tijdens onze privilege maand. Fuck, niemand begrijpt uw badkamer beter. Fuck. Zeg, heb jij Tom gezien? Ja, ja, maar het met zijn nieuwe auto. Ja, meneer heeft een Toyota hybride. Ja, ja. En meneer kan zoveel kilometers doen als hem wil. En meneer moet hem nooit opladen. Die heeft geërfd zeker. Hè? Oh, sowieso, ja. hè, sowieso. Toch niet? Huh? Huh? Want bij Toyota vinden we dat iedereen moet kunnen overstappen op een hybride zonder meer te betalen. Alle. Daarom heb je in oktober bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be Toyota. .be. toyota. Think about it. Welkom in de wereld van gigasnel internet met Orange. Ja, ja, ja. ja. Oh, nee, nee, Wat, hè? Ja, we moeten eerst een update doen. Ah, maar terwijl die al kun kunnen jij de al doen. Oh, het is al geïnstalleerd. Dan doen we voort, hè. Als ik win, doe jij de nafvas. En als jij wint, doe jij de nafvas. Deal.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 full of stars. Goedemorgen. Binnenkort kan jij en jij en jij gewoon een boek schrijven. Je hoeft zelfs niks te weten over het onderwerp. Hoe zit dat? Dat hoor je nog voor negen uur. Oh ja, er hey. waren veel mensen die zich afvroegen of ze zich opnieuw moeten inschrijven voor Peter Post voor nee. volgende week woensdag. Nee, nee, nee, nee. Eén keer is genoeg. Maar doe het nog wel, hè? want we hebben een Opnieuw een straffe, goede prijs. Een jaar lang ga je er deugd van hebben. Dus doen radio2.be. Gisteren was voor het eerst hè, een gouden pakje. Heeft Kenny onze postbode afgeleverd. In Hasselt was dat. En mensen geloven niet altijd dat het echt een postbode is. Ja, want hij ziet het goed. Het lijkt een beetje een acteur, maar het is nee, nee, nee. niet. Hè? Luister even mee, want daar is die. Goedemorgen, postbode Kenny. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Dag, Kenny. Bewijs nu eens dat je echt aan het rondrijden bent, Kenny. Ja, ik ben op het moment met mijn pakkeronde bezig. Ik zit in de Krapstraat in Buggenhout. Zie zo. In de regen wel. <laughs> ah ja. Nee, nee, nee. Het is, het is droog. Hier oh. is het droog. Nog geen, nog geen regen gezien van als ik buiten gekomen ben. Rond Kenny is er een microklimaat. Hou oh, zo, man. Zeg, intussen ja. even de, we hebben even de My Bee Post app erbij genomen. Het is handig als je niet ja. thuis bent. Kun je daar aandijden waar de postbode dan pakjes kan achterlaten. Zeg Kenny, wat is de gekste plek waar jij ooit een pakje hebt moeten achterlaten? Voor de gekste plek. Uh, ja, wat dat ook wat dat gekke plekken zijn, dat is dat ze zeggen van... Zet het bijvoorbeeld in het tuinhuis en dat de poort op slot is. Oh, nee. de ja, dan denk oh, ja. je, hoe moet ik dat gaan doen? Een goeie tip wel voor de ja, mensen. Ja, dan dus. is, dat wordt, dat, dat kunnen wij wel aanduiden, veilige plaats is niet toegankelijk. Ja, ah, op die manier. Dus dan komt het toch nog wel terecht. Ja. Nu, er is altijd bijvoorbeeld als het regent... En het is een plek bijvoorbeeld dat, waar er regen aan kan. Kunnen wij aanduiden, plaats is niet weerbestendig. Ja. Oh, weerbestendig. Wauw. Goed. Nu, er is altijd nog volk nodig bij B-Post. Bij Als je nu op zoek bent of je wil iets anders, waarom zou je iemand deze job aanraden, Kenny? Omdat je eigenlijk altijd... Het is een gezond werk, altijd in open lucht. Perfect. En uh, het, zijn mooie, het zijn mooie uren. En je bent eigenlijk een beetje je eigen baas. In de zin van het woord. Hè. De, de, je, bent eigenlijk, ja, je bent op je eigen aangewezen. Als je op de baan bent, ja, dan zit niemand naast je. En voldoende beweging ook op de fiets. Hè. Kenny. Voldoende beweging. Ik moet dan geen sport meer doen. Nee. Volgende week woensdag vooral. Dan rij je weer rond voor Peter Post. Um, zet het ja. in je agenda. Oké, okay, dat staat er al aan in. Super. Fijn ochtend, man. Salut, hè. Dag, je Kenny. pakjes laten leveren waar je wil? Dat kan makkelijk met de mybpost app BPost. Schrijf hem in, die brievenbus. En Peter Post, die klaar de klus. Goeiemorgen, <tied> Nee, pas voor dan. Joanne van Eddie Grant. Goedemorgen, morgen. Nu al aan het meezingen, kan straks ook bij Benjamin in Kickstart natuurlijk. Deel nu al je song, misschien iets met regen of met zon. Kan altijd goed zijn. En dan, je moet tegenwoordig niks meer kennen van kookboeken om er zelf in te schrijven. Bijvoorbeeld, een slager heeft dat gedaan in Maasmechelen. Oké, okay, die weet nu wel iets van eten natuurlijk, maar toch. Slager Ben Kuipers uit Limburg heeft een kookboek uitgebracht. 500 gram gehakt, heet die. Klinkt goed, hè? Alleen de recepten en de foto's zijn niet door mensen gemaakt, maar volledig door de computer. Met behulp van AI, artificiële intelligentie. Je hoort hem, ziet hem nu in de app van Radio 2. Ben, goeiemorgen. Goedemorgen Peter. Ja, toon eens het kookboek op dit moment. Hoe ziet het eruit? Voilà, hier is ons boek. Mooi. 200 gram gehakt. Ja, met ook gehakt. Alle leuke recepten. Ja, en die foto's die daarin staan, die zijn ook allemaal door AI gemaakt, Ben. Ja, het zijn voornamelijk de foto's die zijn volledig door AI gemaakt. Dus uh, dat was eigenlijk heel kostenbesparend om zo'n boek kunnen uit te brengen. Ja. En ze zijn eigenlijk heel mooi gelukt. De recepten zijn eigenlijk van onze wekelijkse aanbiedingen. We hebben iedere dinsdag de een kilo kopen, halve kilo gratis. Mm. Hoppla, een beetje reclame. Ik doe eigenlijk mijn, mijn Facebook. En die zet dan iedere keer een gerecht op Facebook wat je kunt doen met dat gehakt. Maar, en zo is eigenlijk bij dat idee gekomen om dat boek te maken... Dat heb ik dan cadeau gekregen voor mijn vijftigste verjaardag. Uh -huh. En uh, toen dacht ik van, daar moeten we iets mee doen. En verkoop je het ook, het boek? Of is het echt enkel voor je klanten dat of voor jezelf? Geraakt. Dat nog niet, maar dat kan... Ja, dus nu gaan we het echt verkopen voor iedereen. Je ja. kunt het online bestellen. www.500gerhakt.de <laughs> En krijgt je er zelfs gratis een halve kilo gehakt bij als je het koopt. <laughs> ja, slager ben. Goed gezien natuurlijk. Maar de vraag is, ja, zijn, die, die recepten zijn verzonnen door, door een computer. Dus jij hebt daar voor de rest niks aan gedaan of heb je zelf nog een beetje bijgetikt hier en daar? De recepten, dat klopt niet volledig. De recepten zijn eigenlijk wat mijn schoonbroer wekelijks heeft opgezocht. En die zijn hier en daar nog aangepast. Okay. Maar het gaat vooral over de foto's, wat AI in eigenlijk voor Straf. voorstellen. Zeg, ik heb misschien een stoute vraag, maar voel je je dan soms een beetje schuldig tegenover fotografen die, die eten fotograferen en zo een beetje minder werk zouden kunnen krijgen? Ja, het is natuurlijk de tijden veranderen. Ja, is er nu eenmaal. En mm -hmm. Ik denk dat iedereen wel moet beseffen dat het zo verandert zulke is, maar ik denk niet dat we de echte beroepsfotografen niet meer gaan nodig hebben. Want er gaan nog altijd andere boeken zijn wat het wel professioneel doen, wat ook een andere oplage hebben als ons. Ja. En die zullen ook heel anders aanpakken dan ons. En waarschijnlijk ja. zal er ook wel wetgeving rondkomen natuurlijk. Slager Ben Kuipers uit ja. Maasmechelen in Limburg heeft een kookboek uitgebracht met AI. Wat is het beste recept dat erin staat, Ben? Ja, mijn favoriet is uh, toch Ben's pittige chili con carne. Hmm. Dat is iets wat ik zelf heel graag heb en wat een uh, topgerechtje is. De Zweedse balletjes om de meubels te redden, die zijn ook wel een echte. Ah, ja. De, de gutterballer. Goed gevonden. Ben Kuiper uit Maasmeichelen. Heel veel succes daar met, uh, met je kookboek. Komt er een vervolg, denk je? Ja, wie weet. We zullen zien. Ja, Jeroen Meus zit nu al te dudelen. 200 gram steek. Lijkt ook wel goed. Ah. Goed. Goedemorgen nog, denk Ben. Dankjewel. Dit is Bon Jovi ook goed gehakt a song for the broken hearted a silent for 50 I be in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my today Inderdaad, Frank Sinatra, altijd een goede keuze. Zometeen een kickstart bij Benjamin. Vraag de muziek aan waar je gelukkig van wordt. Doe het vanaf nu. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren heeft alles voor je interieur. Meubelen, jongheren. Meubelen, jongheren. Je bent er helemaal thuis.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 Maar, maar ik kan gewoon zelf de vloer leggen in ons keuken. Nu, dat meen je niet, hè? Ja, want als je nu een vloer koopt bij Van Kalster... krijg je een speciaal systeem om je vloer perfect vlak te leggen. Gratis. Zo kan iedereen zelf een vloer leggen. Ja, zelfs jij. Zelfs... Van Kalster. Nu, naast de laagste prijs, ook een gratis levelingssysteem bij Van Kalster. Bezoek onze toonzaal in Antwerpen Geel of Turnhout. Voorwaarden op vankalstervloeren.be. Een mooie en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren, bezoek dan Bruinseelsvochten uit Kamthout. Bruinseelsvochten produceert zowel in aluminium als kunststof, heeft meer dan 40 jaar ervaring en beschikt over excellente vakmannen en vrouwen. Bezoek Bruinseelsvochten nu zaterdag 14 en zondag 15 oktober van 10 tot 5 in Kamthout en Ekeren. Het is bijna met Bruinseelsvochten.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 Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws? Al, het is goed. Maar ik rij niet naar twintig winkels, hè. Nee, nee, nee. Eén adres. Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Solar Power Systems. Vroeg of laat, koop ook jij zonnepanelen bij ons. Ja, ik en hè. Hey. Waar zitten jij? Wij gingen toch afspreken? Oh, och ja, just ik zit bij O'Green. <totstuk> dat is gewoon dat. schoonste van alles, ze geven 10% korting. Op de tuinspullen? Nee. Decoratie? Nee. Op alles voor dieren? Nee, ze geven korting op alles, heel het assortiment. Oh, Tot zemblieft. Kom dit weekend naar de allermooiste kerstmarkt van het land en geniet van 10% korting op al je aankopen bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Kathelijne en Ole. Oh, oh, oh, nee. Heren. je bent er helemaal thuis. Het is bijna negen uur, ja, en dan weet jij wat wij gaan doen bij Radio 2. Straks uh, een heel uur lang op verzoek. Welke plaat wil je? Laat dat weten in Radio 2, app. Ja. Elke dag, telk voor twee.